Dat blijft met Lara Billy De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan, Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staat. De Noordzee gaat, het weergaarloos, het blijft, het doorgaan blijft Goedendacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Rensen. In het tweede uur in de podcastserie... wat blijft een portret van interviewer en programmamaker Wim Keizer, die onder andere de schitterende serie... van de schoonheid en de troost maakte. En natuurlijk uitgebreid aandacht voor fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf... die deze week op 64-jarige leeftijd overleed. Maar eerst Willem van Oranje, van ons volkslied... Ja, zeker. Wilhelmus uit Nassau, een Duitser van adel... kreeg via erfrecht wat grond in Nederland. Liet zich daarvoor katholiek opvoeden in Brussel... om de koning van Spanje te eren. Hij doorkruiste heel Europa. In eerste instantie voor die Spaanse koning... en later ook vooral voor zichzelf. En de reislustigheid van Willem van Oranje... daar gaat het gesprek over met mijn hoofdgast René van Stribriaan. Um, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, um, te zijn. Twee jaar geleden kwam jou... Behoorlijk goed gevulde biografie uit over Willem van Oranje. Ik heb hem thuis liggen, De Zwijger geheten. Nu is er het Vervolgboek, het reisboek van Willem van Oranje. Waarin alle veldtochten, alle reizen, vluchtroutes en reisjes van Paleis naar Herberg staan beschreven. Wat is de verhouding tussen dit reisboek en de biografie die je hebt gemaakt? Nou, de biografie die beschrijft een leven dat zich. Ontplooit in de volle heftigheid van de 16e-eeuwse politiek en de 16e-eeuwse economische ontwikkeling. En dat is voor een deel het familiebelang dat zich daarin uh, ontplooit, maar voor een ander deel is dat gewoon conflict. Uh, het maken van concties, het maken van bondgenootschappen. En uiteindelijk, uh, ja, in het geval van Willem van Oranje... was dat ook uh, heel veel verlies lijden, uh, in diepe moeilijkheden belanden. Mm -hmm. En kijken hoe je daar weer uitkomt. Dat is die biografie. En dit reisboek, dat is vooral dat praktische leven. Wat, uh, hoe sloeg hij zich door de dag? En dat was voornamelijk reizen in zijn geval. Hij is waarschijnlijk iets van een kwart van zijn leven onderweg geweest. Hij heeft 10.000 kilometers geprobeerd. 10.000 kilometers. Ik heb, het, ik heb het geturfd en geteld. En ik, ik registreerde alleen al zo'n 75.000. Maar we weten ook niet alles van dit leven. Hij verdwijnt soms voor maanden onder de radar. Dus het is ook zeker meer dan 100.000 kilometer geweest. En dan hebben we het alleen over de, de, de afstanden tussen, tussen steden, tussen aanmerkelijke plaatsen. Ja, ja precies. En, en ja. waarom um, heeft hij al die kilometers afgelegd? Waarom was dat nodig? Nou ja, om verschillende redenen. Hij uh, uh, behoorde tot de adel en de adel reisde in die tijd. Dan was het alleen maar om de eigen bezittingen te kunnen bekijken. Die van Willem van Oranje lagen heel ver uit elkaar. Maar Willem van der Rijn was ook al vrij jong ingeschakeld als diplomaat. Uh -huh. Daarvoor moest hij ook reizen. Hij was diplomaat voor Karel V. En hij werd ook uh, militair. En Karel V. De voerde uitgebreid oorlog met Frankrijk. En als militair zwierf hij ook rond over de slagvelden in Noord-Frankrijk. Dus uh, hij was alleen om de functies die hij uitoefende uh, continu onderweg. En aan toerisme heeft hij eigenlijk zijn hele leven niet of nauwelijks gedaan. Daar nee, het niet was het niet voor de lol, zullen we maar zeggen. Nee, nee. nee. Maar het vond uh, wel op een bijzondere manier plaats, lees ik uh, in jouw boek. Um, want hij reisde rond met een gevolg van 50 tot 70 man, vaak. Ja. En dat moet er... Nou, zou je een beeld kunnen schetsen van hoe dat er ongeveer uitgezien moet hebben? Nee, hij, hij had een uh, gevolg uh, dat eigenlijk onderstreepte dat hij een belangrijk persoon was. Dus hij had... Uh, circa tien dienaren bij zich of, of hovelingen, mensen die hem adviseerden... die met hem vergaderden waarschijnlijk een beraadslag over hoe, uh, hoe het een en ander uh, georganiseerd moest worden. Maar daarnaast had hij ook, was natuurlijk ook het gewoon het praktische leven. Hij had koks bij zich, uh, sommeliers, uh, uh, een, een kapper, een kleermaker. Uh, noem het maar, alles moest mee. En, uh, en het slapen, hoe gebeurde dat bijvoorbeeld onderweg? Nou ja, en, en, en dan bij, daarbij nog een lijfwacht. En ja, dat ors, moest ja. alle, moesten allemaal voor zorgen dat. <laughs> uh, uh, dat hij onderweg veilig was, maar ook dat hij op zijn slaapplaatsen veilig was. Dus uh, over het algemeen werd er geslapen in, uh, bij bevriende edelen op een kasteel. Als dat maar even kon, dan werd dat uh, voor hem geregeld. Of in een eigen kasteel. Hè, dat het land was bezaaid met allemaal landgoederen die hem toebehoorden, waar zijn kasteel op stonden. Dus dat, dat hielp ook nog wel. Maar als dat niet ging, dan werd er in een herberg geslapen. En als dat niet ging. Als dat ook niet ging, dan werd er geslapen in, in tenten. En binnen van Rijn had hele prachtige tenten. Dat waren geen kleine tentjes denk ik. Dat waren geen kleine tentjes, nee. dus daar er moest er zoveel in kunnen... dat daar een hemelbed in kon worden opgesteld. O, oh, echt? Met een prachtige mantepijt om het een beetje warm te houden. En, en, ja, en ook personeel om het veilig te houden uiteraard. Um... We gaan straks uh, daar verder over praten. Ik ben heel benieuwd naar om, om van dit soort details. Um, ja, hij rookt natuurlijk ook aan de macht. Hè, want keizer Karel de 15 was toen de machtigste man ter wereld. Dus het, is echt ook, het, het gebeurt allemaal in een tijdperk dat het razend interessant is. We gaan er straks verder over praten. Maar eerst aandacht voor een andere grote Nederlander. Ik zei het al eventjes. Fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf. René, heeft dat overlijden jou nog uh, wat gedaan? Ja, zeker wel. Ja, hij, uh om te beginnen een groot kunstenaar, uh, te vroeg overleden. Hij was al een tijd ziek, maar uh, ook een, een, een, een, een, een, van, we zijn van hetzelfde bouwjaar. En ik herkende eigenlijk wel iets in zijn gedrevenheid, zou ik durven zeggen. Want we behoren beide tot wat vroeger heette de verloren generatie. We zijn uh, in de jaren tachtig opgegroeid en... We hebben natuurlijk beslissingen moeten nemen... van hoe gaan we ons leven verder vormgeven. En dat hebben we gedaan in een hele moeilijke tijd. Dat las ik eigenlijk aan zijn leven ook wel af. Mm. En uh, dat, dat leidde tot iets anders volgens mij in zijn geval. En misschien gaat dat ook wel voor mij. En dat is dat het spectrum waarover hij zich bewoog... van de intimiteit tot uiteindelijk de hoogste macht... Uh, uh, dat, dat hij daar als fotograaf in bewoog dat, dat is eigenlijk wel kenmerkend denk ik voor mijn generatie dat doen meer mensen uh, en uh, dat heeft waarschijnlijk iets te maken ook wel met het feit dat we uit zo'n kansloze positie ooit zijn begonnen Mooi, uh, dank dat je ook hier nog even bij stil wilde staan. Uh, Erwin Olaf overleed afgelopen woensdag op 64-jarige leeftijd. 40 jaar lang maakte hij eigenzinnige, gewaagde en intieme foto's. Het maakte Olaf tot een van de grootste fotografen van Nederland. En ook over de grens kreeg zijn werk veel lof. We spreken straks over het werk en leven van Erwin Olaf... met Wim van Zinderen, oud-curator van het Fotomuseum in Den Haag. Hij werkte lang met de fotograaf samen. Maar laten we eerst nog eventjes naar Olaf zelf luisteren. Ik kan niet anders maken dan wat ik maak. En als dat niet helemaal in het straatje past van een museum... ja, dan heb ik pech of het museum. Ja? ja. Erwin Olaf Springveld werd geboren in Hilversum in 1959. Hij volgde de school voor de journalistiek en koos daar voor fotografie. Vanaf de jaren tachtig ontwikkelde hij zijn eigen stijl... waarin hij niet bang was voor taboes, naakte lichamen en homoerotiek... of mensen die niet binnen de normen van de maatschappij pasten. Die fotografeerde hij. In 2014 zei hij daarbij, het programma College Tour, het volgende over. Het leven beheerst om. Een uh, totale interesse voor mensen die aan de rand gingen. Die een eigen identiteit hebben. Daar hou ik nog steeds van. Mensen die moeten vechten. Uh, niet uh, altijd de succesvolste. Maar die succes moeten maken. Dus uh, die misschien uh, vroeger gepest werden. Dan op kamers wonen, Dan denken van nou ja ik heb een dopneus. Maar als ik die rood schilder. Dan zie ik er zo opvallend uit. He, en zo dan een identiteit maken. Daar heb ik altijd... Uh, enorme voorliefde gehad. Zijn foto's waren vaak sterk gestileerd. En Erwin Olaf dacht dan ook over ieder detail na. Dat vertelde hij in datzelfde programma. Nou, Wat ik heel erg interessant vind... wat eigenlijk altijd aan mijn werk zit... is de goede grafie van het lichaam. Laten we zeggen dat um, eenzaamheid... een heel andere soort beweging heeft of houding... dan, uh, ik ben nu bezig met de serie over wachten. Dat het wachten ziet er anders uit. Het zijn nanomillimeters... En dat vind ik, ik vind dus de choreografie van het lichaam. Waar leg je in de hand? Hoe ver staat de glas van me af? Uh, of is, ben ik hier nu een alcoholist of ben ik nu een, uh, een uh, gezonde drinker? Weet je wel, uh, welk plantje staat er in de vensterbank? Weet je wel, al die dingen om een verhaal te vertellen wat een open einde heeft. Alhoewel zijn vroege werk soms op verzet stuitte... kreeg Erwin Olaf later veel waardering voor zijn fotografie. In 2011 won hij de Johannes Vermeerprijs. Hij was lid van de Academie van Kunst en kreeg een Amerikaanse oeuvre-award. In 2019 werd Olaf benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dat was voor zijn fotografie, maar ook voor zijn levenslange inzet... voor de LHBTI. IQ Plus gemeenschap. Want hoewel hij naar eigen zeggen in zijn jonge jaren activistischer was, bleef hij zich hardmaken voor homo-emancipatie. In een documentaire die Michiel van Erp over hem maakte, dat was in 2019, zei hij daar het volgende over. Heb jij zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus zout de aarde, leuke lieve mensen. Het is heel jammer dat er een hek omheen moet staan, maar verder is het uh, geweldig. Hallo. Hoe bedoel je, jammer dat je een hek omheen moet staan? Ja. Nou, je kan niet zo. Of, je kan niet ja. zo jezelf zijn als mensen hier nu zijn in een normale wereld. En in tegendeel, het tegendeel wordt steeds moeilijker. Vanaf mijn achtste jaar word ik uitgescholden om een vermeende of daadwerkelijke seksualiteit. De laatste jaar drie keer, maar van één keer heb ik aangifte gedaan. Taxichauffeur die me voorrang geeft. Dus ik steek over met mijn fiets... en hij trekt op. Hij rijdt me bijna aan. Ik ga naar zijn raam om verhaal te halen. En hij zegt... Ik zeg, maar waarom doe je dat? En hij zegt... homo's hebben geen voorrang. En hij rijdt door. En daarom sta ik. Want dat laat ik me niet gebeuren. Dat ik de laatste fase van mijn leven geen voorrang heb. Omdat ik een andere seksuele voorkeur heb dan een taxichauffeur met een pluiswaard en een vette buik. Nou, ik krijg applaus. Kom op toch. Te... Ah. Ja, dat maakte een woest dat soort momenten. In de jaren 90 werd er longemfyseem bij hem geconstateerd. De ziekte is chronisch en de prognose was destijds slecht. In de documentaire van Michiel van Erp is te horen hoe Olaf sindsdien nadacht over zijn nalatenschap. Het leek hem fijn als zijn man Kevin en zijn manager Shirley met zijn werk aan de slag zouden gaan. Hij vertelt hier over Kevin. Hij heeft een heel goed fotograafs oog. Hij is de beste iPhone fotograaf die ik ken. Je ziet het altijd met fotografen uh, die, uh, als ze overleden zijn. Dat zo'n estate. Dat dan het werk blijft voortzetten... En ik wil het heel graag, omdat ik vind dat uh, uh, hij een fotograafs oog heeft... Uh, ...het gaat leren om ouderwetse zilverbromide afdrukken zwart-wit te maken. Maar dat is wel een leuk toekomstplan met z'n tweeën. Ja. Maar dat ambachtelijke. En jij hebt het zelf gevraagd. Nou, alleen nog even doen. <lacht> Shirley is superintelligent. Die is je op de achterhoofd gevallen. Kevin is die op zijn achterhoofd gevallen, weet je wel. Uh, moet je het regelen. En het enige wat mij nu op dit moment uh, bezighoudt: hoe de mensen van Frankrijk houden, maar die ik al heel veel heb te danken, uh, aan wie, en dan die goed achterblijven. En dat dat werk hopelijk ook op een goede plek te zien zal zijn later. In de laatste jaren vroeg Olaf met zijn werk ook aandacht voor klimaatverandering... en menselijke overmoed. Met zijn solotentoonstelling I am Wild uit 2021... riep hij op om de natuur te koesteren. Maar die foto's die gingen ook over vergankelijkheid. In de woeste natuur schoot Erwin Olaf een kwetsbaar portret van zichzelf. Misschien kent u het wel. Duidelijk verzwakt door zijn chronische ziekte. Voor die foto moest hij een rots beklimmen en dat kostte hem duidelijk moeite... Toch behield hij zijn zelfspot, is te horen in een korte documentaire... van cameraman Pim Hawinkels. Winkels. Dan heb je hier een triljoen steden. Maar ja, Erwin moet en zal zijn eigen nepsteen meenemen, Want die realiteit is toch wel kut. Omdat ik ook wel merk dat ik langzamerhand tegen steeds meer limieten aan begin te lopen. Zonder, uh, laat maar zeggen, hulp van machines of stokken of uh, uh, auto's. Wil ik wil eigenlijk een zelfportret maken. Dat die natuur zegt: uh, Je kan doen wat je wil, maar ik ga nooit aan de kant. Tot hier en niet verder. Daar nou, heb ik er dan ook nog een klein jongetje gecast om op een gegeven moment mijn plaats in te nemen. die omgedraaid poseert en dan wel naar de toekomst kijkt. Ja, ja, als we een pauze hebben, kan ik ook. Oké, okay, ga maar zitten. Ja. Borst een beetje naar voren. Trots. Ik moet een pauze. Ja, pauze even. Ik moet even naar beneden. Oh, die is ook zo goed. Ja, ik moet dus heel trots en uh, zieke genie zien. Ja, ik heb allebei. Een... Ja, ja we hebben erg hè? en dan denk ik ook ik helemaal rechtop staan. En straks komen ze hoepel. goed voor. Ik vind het mooi. En u hoorde daar op de achtergrond de zuurstof die hij toegediend krijgt. Wim van Zinderen, oud-curator van het gemeentemuseum en fotomuseum in Den Haag... verantwoordelijk voor een grote overzichtstentoonstelling... van het werk van Olaf in 2019 in zijn museum. Goedenacht, meneer van Zinderen. Um, ja, u bent gebeld zelfs, heb ik begrepen, voor een groot stuk in de New York Times... over Erwin Olaf, naar aanleiding van zijn overlijden. Hoe bijzonder is dat voor een Nederlandse kunstenaar? Ja, dat is uh, heel bijzonder dat uh, dat zomaar een paar uh, kunstenaars uh, betreffen. Uh, in de New York Times staat er ook dat hij tot de grote drie van Nederland behoort. En dat is dan, uh, die andere twee zijn dan uh, Anton Corbijn en Rienke Dijkstra. Dus ik denk dat die ook een, uh, wel aandacht krijgen als die overlijden in de New York Times. Hmm. Ja. En hoe is het met u? Bent u geschrokken van het overlijden? Want het is ja, toch wel het was plotseling. toch wel heel onverwacht. Ik bedoel, ik ken hem al bijna 40 jaar en ik heb gewoon de, de strijd wel uh, meegemaakt uh, en, en ook, ook zijn, zijn verbetenheid om, om, om door te gaan, om zich niet te laten kisten door zo'n aandoening die erfelijk is. En, uh, um, ja, en dan Leek dan die longtransplantatie die hij heeft gehad een, paar, een tijd geleden, een paar weken geloof ik, een paar weken geleden of misschien, nee, ik weet niet precies, mm. De, dat, zou het dan, uh, dat, is, dat was dan het alles of niets moment en dat was die goed, uh, daar was hij goed doorheen gekomen. En dan is het zo ongelooflijk droevig dat een paar dagen later zijn hart het begeeft en dat het dan toch afgelopen is. Ja. En uh, ja, dan, uh, ik hoorde het uh, woensdag om, om vijf uur belde een vriend van mij om het al te vast te vertellen. En om zes uur werd het dan landelijk bekend. Nou ja, vanaf dat moment uh, was het natuurlijk een soort uh, gekke huis. Ja, ja u heeft nog uh, helemaal niet stil dan kunnen dan staan. En heb je ook helemaal geen tijd om, dat, uh, om daar goed over na te denken wat er nou eigenlijk gebeurd is. Hmm. Want wist hij toen van de risico's van die operatie toen hij dat aanging? Ja, volgens mij wel. Ik heb hem niet meer gesproken uh, uh, vlak voor de operatie. Uh, of in die, die maanden daarvoor ook niet. Ik bedoel, hij, was, uh, hij zat te wachten op een, uh, op, een, op, een long, op een long, longen die beschikbaar zouden komen. En dat is natuurlijk een heel vreemd wachten. En eigenlijk wilde hij lekker uh, een half jaar op Mallorca zitten, maar hij moest gewoon in de buurt blijven. Dus dan zit je hier thuis te wachten op het grote moment. En... Uh, ja, ik denk wel dat hij zich heeft gerealiseerd dat het een groot risico met zich met zich meebrengt. Mm. Want hij is natuurlijk ook al wat ouder. Het is zo'n hele zware operatie. Ja, toen sta je als ouder mens toch minder makkelijk dan wanneer je in je dertigste bent of veertigste? Ja, maar het was, het was een soort, want u, u zei net, ik hoorde u net zeggen, een alles of niets moment. Ja, zo'n operatie is, is dat wel. Hè? Dat, ja. dat, net als met een harttransplantatie. Uh, uh, als het, het lichaam uh, dat niet wil of dat afstoot. Of, uh, ja, Er kunnen allerlei dingen gebeuren. Het is zo'n intensieve uh, behandeling en operatie. Dat kan natuurlijk misgaan. Het betekent dat hem, wat u betreft, dat hij toch gekozen heeft voor die operatie. Dat hij... ja, ja, want hij wil absoluut... Uh, hij was sowieso een beetje alles of niets. Hè? Dus hij, hij wilde dit gewoon proberen. Hij had ook uh, echt stevig vertrouwen in de medische wetenschap. Uh, hij is in het Academisch Ziekenhuis in Groningen geopereerd. En, en dat is natuurlijk een topziekenhuis. Dus hij voelde zich daar ook in goede handen. Uh, dus hij had daar wel vertrouwen in. En waarom ook niet, zou ik denken. Ja. Maar uh, ja, het kan. Uh, er, is een, er is een kans dat het misgaat. Maar ik ben verder geen medicus, dus ik uh, nee, kan nee. er verder ook niks over zeggen. Laten we het over. Um datgene wat blijft uh, hebben van, van Erwin Olaf. Um, want ja, ik, ik, ik, vind het, ik heb het altijd zo'n bijzonder figuur gevonden. Ook omdat hij zo lief was, maar ook, en ook onzeker en zo sterk tegelijk. Het leek wel alsof hij alles in zich had. Ja, wat, ja. wat was het dat hij uh, tot het einde toe onzeker bleef? Waar, waar kwam dat vandaan? Nou, dat komt uit zijn jeugd, denk ik. Uit, uh, uit zijn milieu zelfs. Zijn vader uh, was... Uh werkte bij een uh, meubel, uh, me, uh, kantoormeubelhandel, uh, uh -huh. fabriek. En op een gegeven moment dacht hij van ik begin voor mezelf. Dus toen ging hij uit dienst en begon hij voor zichzelf. En dat is toen helemaal misgegaan. is failliet gegaan, uh, is ziek geworden. Uh, dat heeft Erwin allemaal gezien als kleine jongen. Hoe, hoe, hoe zijn vader eigenlijk in de moeilijkheden kwam, kwam. en en, hoewel, en terwijl zijn vader zo hard werkte, ja. dus dat is een soort schrikbeeld. Het kan altijd dus, misgaan, dat gevoel. Ja, en, en Erwin heeft er natuurlijk voor gekozen om, om zijn eigen studio uh, te runnen met, met mensen in dienst. Dat is nou, het is dat is gelijk aan een eigen zaak met mm. met met met, risico, met de risico's van dien. En dat heeft hij geweldig goed gedaan. Hij was altijd heel goed voor zijn medewerkers. En het feit dat er in Nederland nog een fotograaf was met mensen in dienst... dat was al uniek. Vroeger was dat wat normaal, In de jaren voor de oorlog en vlak na de oorlog. Maar eigenlijk is er nu bijna geen fotograaf meer die mensen in dienst heeft. Nee. Hoe zou het belang van zijn fotografie? Want hij heeft zoveel gemaakt. Is dat met een aantal woorden te... Typeren? Nee, daar zou ik nu nog niks over durven zeggen. Nee. Want uh, uh, je weet niet hoe, hoe welke, welke delen van zijn oeuvre worden opgepikt. Ik ben dus heel benieuwd naar de eerste tentoonstellingen die nu gaan komen van zijn werk en wat dat dan precies is. Inhoud waar ze zich op gaan richten, want het is inderdaad een enorm oeuvre... Met heel veel elementen die het echt waard zijn om opnieuw te tonen uit de jaren 80 of uit begin jaren 90. Waar gaat zijn werk over? Ja, zijn werk gaat eigenlijk over de geschiedenis van de fotografie, realiseer ik me nu. Want hij is natuurlijk analoog begonnen met de kleinbeeldcamera, zwervend door het nachtleven van Amsterdam. om de, vooral de homo scene te fotograferen voor homobladen in binnen- en buitenland. Dat was wel behoorlijk in de slipstream van zijn opleiding, de school voor journalistiek. Dus uh, hè, de, de, de, de, de fotojournalist. Uh, maar op een gegeven moment uh, is die dan toch, wilde hij toch uh, uh, autonomer werken en, en monumentaler werken. En ja, dan, uh, en dan is zo'n klein beeldcamera natuurlijk zeer ongeschikt. Dus toen kocht hij een tweedehands Hasselblad-camera... en die hebben grotere negatieven die ook scherper zijn. Daar kan je eigenlijk uh, ja, veel, veel uh, verzorgder uh, werk mee maken. En dat wilde hij graag. Hij wilde monumentaal, uitgewogen, goed gecomponeerde... zeer gefocuste portretten maken. Uh, waarin eigenlijk alles wat hij wilde zeggen... maar ook alles wat het model wilde zeggen... In samenkwam en in samengebald was. En mm -hmm. daarom zijn die foto's zo sterk. Het is echt. Ja, wat ze in het Engels zeggen, in your face. Hè? Het, komt echt, het is echt confronterend. Ja, ja zeker. Weten. En vooral die vroege werken, die. die uh, toen, zo, zo, uh, toen er nog geen digitaal bestond, zullen we zeggen. en dat was tot ongeveer 1995. die, die hebben die intensiteit. En uh, als het aan mij zou liggen, zou zeggen van. Mijn eerste Erwin Olaf tentoonstelling zou zijn die werken uit de jaren 80 en 90. Juist die vroege werken. Juist die vroege werken, ja. Mm. Um, wat ik ook wel bijzonder vind... is dat hij ook bijvoorbeeld koninklijke portretten deed. Vond hij dat belangrijk om te doen? Ja, dat is de erkenning. En ik vind het ook zo bijzonder... want hij heeft in Zomergasten van de VPRO... heeft hij eigenlijk de koning nou, het vuur aan de schenen gelegd... door te zeggen dat hij moest afvallen... en dat hij zijn tanden moest laten witten... Nou, je kan voorstellen dat een koning dan later denkt van... die man, daar moet ik niks van hebben. Of hè, die, die, die laat ik links liggen. Of, uh, maar ja, de koning heeft hem omarmd, zullen we maar zeggen. En ze zijn vrienden geworden. En uh, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik ook heel mooi van de koning. Ja, dat uh, vind ik gingeleus. Ik heb er gewoon veel respect voor, Olaf. Ja, dat merk je ook ja. aan het bericht van het, het koningshuis. Ja, maar dat het het ook over leven. en weer. Dat ja. Is ook, uh, ja, en hij vond dat... En ik weet toen hij werd uh, geridderd... dat hij eigenlijk uh, het liefst uh, de huisorde van de Oranjes uh, zou willen ontvangen. En dat is dan ook nog gebeurd zelfs. En hij heeft zich altijd enorm ingezet voor allerlei thema's. Ook um, homorechten, uiteraard. Um, en daar kon hij zich zo ontzettend boos over maken. Ja, hè? ja maar hij maakt dat dan ook aan zijn lijve mee. Als je die ja. verhalen hoort, je net ook weer wat jullie uitzonden... van wat hem dan overkomt met zo'n taxichauffeur. Ja, dat is toch ongelooflijk. En, en hij kon daar inderdaad heel kwaad om worden... maar dat ook uh, naar buiten brengen. Mm. Van dat, dat dat soort dingen gebeuren. Hij deed daar ook echt iets mee, hè? Ja, en uh, dat, uh, ja, die, die, die, die kussen die, die, uh, die, die, die met zijn Kevin, met zijn man... dat ze stonden te zoenen op straat en dat ze willen... Uh, ...verwittigd om weg te gaan... Uh, ...voor dat terras waar ze stonden te zitten ja, ...dat is ja. toen een hele uh, rel geworden... ...maar ja, dat, typeert, dat typeerde Erwin wel... omdat hij ook activistisch was... ...en ja, strijdbaar was... Op, op, ...op dat gebied... ...van discriminatie... ...maar ook van pesten bijvoorbeeld... Dus ik klas in de krant... ...dat uh, een deel van zijn nalatenschap... ...een fonds wordt... Uh, ...wat uh, pesten op school... Uh, ...moet uh, zien te voorkomen of daar in ieder geval voorlichting over geeft. Um, wat hebben we verloren deze week? Wie hebben we verloren deze week? Een persoonlijkheid. Een bekende Nederlander met een stem... en met een uh, oordeel en met een mening... en ook niet uh, bang was om die mening te uiten. En een groot kunstenaar die die woede en die frustratie... maar ook die, die liefde die die had voor het leven en voor de natuur... Dat talent wat hij had om dat om te zetten in beeld... Uh, dat is natuurlijk fantastisch. En dat was in de uh, overzichtstentoonstelling die wij in 2019... zowel in het Kunstmuseum als in het Fotomuseum hebben gemaakt... naar aanleiding van zijn 60-jarige verjaardag. Dat was eigenlijk een cadeautje van het museum aan hem... wat hij met beide handen heeft aangepakt. Maar daar in die tentoonstelling was dat gewoon heel goed duidelijk. Al die facetten die, die heeft beroerd... En die hij een fantastisch beeld heeft om kunnen zetten. En dat heeft hij niet alleen gedaan. Hè. Dat deed hij altijd in een groep. Uh, zijn medewerkers, maar ook uh, uh, die shoots. Dus die, die, die, die, die, die, die fotografie. Uh, ja, die, die shoots die hij dan deed. Dat was ja. soms wel met veertig mensen op de set. Ja. ja. En uh, ja, dus hij, heeft, hij was ook in die zin. Uh, de leider van, van, van een artistieke groep. Staande uit uh, visagisten, uh, decorbouwers, decorontwerpers gaan zo maar door. Dus eigenlijk is er een hele ambacht, uh, ambacht weggevallen. Hm. Of een ambachtsman is er weggevallen. Of een Amsterdamse Rembrandt van nu. Prachtig. Wim van Sinderen. En dank dat u stil wilde staan bij het overlijden ja. van Erwin Olaf... samen met ons hier in Wat blijft. Nou, Olaf was ook een groot bewonderaar van andermans kunst. En, en één artiest die hij vaak noemde als inspiratiebron... in zijn jeugd was David Bowie. Hij heeft daarover gezegd... als 14-jarige jongen zag ik hem op tv... en ik wist niet wat me overkwam. Nou, laten we dan gaan luisteren naar David Bowie. Hier het nummer The Gene Genie uit 1974.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 like a man but he smiles like a reptile she loved him she loved him but just for a short while to scratch in the sand let go his hand he says he's a beautician sells you nutrition keeps all your dead hair for making up underwear all little greeny. david bowie for erwin olaf the gene genie Vader des vaderlands, Willem van Oranje, reisde vanaf jonge leeftijd heel Europa door. Een welgestelde Duitse jongen van adel in de 16e eeuw. Die hoge ogen gooide bij zijn oom, keizer Karel V. En in Brussel werd opgevoed. Zijn biograaf René van Stipriaan schreef al een goed ontvangen biografie over het leven van Willem de Zwijger. En volgt in zijn nieuwe boek De Reizen die hij maakte. Het boek voert langs Veldtochten, pendeltrajecten tussen de Paleizen vluchtroutes en Triomftochten. Eh, nou, eh, laten we verder gaan waar we net gebleven waren. Eh, René, voor de mensen die eh, even hun vaderlandse geschiedenis misschien niet helemaal op orde hebben, eh, kan je in vogelvlucht het leven van Willem van Oranje voor ons schetsen. Dus waar ik hier 900 bladzijden aan heb gewijd, moet nu in. Uh, ja, ik kan dat even, ja. <laughs> nou waar nou je ja, 20 jaar aan uh, hebt gewerkt ook, ja. hè? De biografie. Nou, ja. ja. Uh, uh, hij, hij komt als 11-jarig jongetje, komt hij in Nederland terecht en heeft een enorme erfenis. Is daarom belangrijk. Wordt door niet zozeer zijn oom, maar iemand die wel een oomachtig gedrag vertoont. De keizer Karel V. aan zijn hof getrokken. En vervolgens opgevoed om een grote rol te gaan spelen in die politiek van de Nederlanden. Als hij 22 is, wordt Karel V Vijfde opgevolgd door zijn zoon Philips II. En die Willem en Philips, die blijken elkaar niet zo heel erg goed te liggen. En er ontstaan vrijvingen en dat gaat uiteindelijk over... toch ja, bij, aan de kant van Willem, van hoeveel speelruimte wil je mij eigenlijk bieden? En dat... Nou ja, Philips de Tweede wantrouwt een beetje, die geeft hem weinig speelruimte. En dat is het begin van een conflict dat enkele jaren later leidt tot ja, een kluwe van conflict. Waarbij inmiddels ook protestanten en rijke kooplieden maar op betrokken zijn. En dat is het begin van de Nederlandse opstand. En daar is Willem van Oranje dan vervolgens zo'n twintig jaar lang, de aanvoerder van. Mm -hmm. En dat is een opstand met uh, wisselend succes. Het leidt bij hem tot nogal momenten van totale wanhoop... want zijn bezittingen worden geconfiskeerd door Philips II. Uh, hij wordt uit alle denkbare politieke posities uh, geduwd... en Willem van der is eigenlijk voortdurend in de positie... dat hij moet terugvechten... Nou. En ook overal concties moet smeden en ja, geld precies. moet, uh, dus moet hij, halen. Ja, hij heeft allerlei bondgenoten nodig. En, ja, en dat kenmerkt hem ook wel weer. Hij is vrij goed in staat om mensen en ook partijen aan zich te binden. Hij slaagt erin om uh, zijn adellijke vrienden op het spoor te zetten... dat zij ook... Ja, dat conflict met Philip II aangaan. Uh -huh. Hij slaagt erin als, als het weer wat verder is... als het echt een uitslaand conflict wordt... om ook uh, rijke stedelijke uh, bestuurders bij het conflict te betrekken. Dus er komen steeds meer steden, ook in opstand. En hij slaagt er ook in om die protestanten... die op dat ogenblik overal zo hun... Uh, hun, uh, hun uh, kerkgenootschappen hebben overal in, in de Nederlanden... maar vooral in het zuiden, in, in Vlaanderen en Brabant... om die ook uh, in zijn eigen grote verhaal van... ja, we, we, we, we hebben hier wel een Spaans georiënteerd bewind... met die Philips II, want ja, die zetelt vooral in Spanje... maar wij willen die Spanjaarden hier niet. Nee. En dat verhaal, dat venti uh, volgens met vrij veel succes uit. Niet dat iedereen hem gelooft. Niet iedereen krijgt hij achter deze kar. Maar een groot deel van de bevolking gaat wel degelijk mee in dat, dat discours. Ja. Hij is tegen de koning van Spanje. En uiteindelijk ook tegen de paus in Rome. Mm -hmm. Dat zijn de twee grote haatobjecten die hij eigenlijk continu ook in beeld weten houden via een heel trefzekere propaganda. Want daar is hij groot meester in. En dat is razend uh, interessant natuurlijk. Ja. He, dat hij daar ook ja, goed, uh, zo goed in is. Maar daardoor dus ook zoveel moet reizen. Want ja, je, kunt ze, je kunt elkaar nog niet bellen in die tijd. Uh, dus je moet echt naar elkaar toe. In je boek beschrijf je talloze reizen die hij maakte door Frankrijk. Dus om in eerste instantie de Spaanse koning te helpen zijn ja. gebied te behouden. Door Nederland om zijn eigen gebied uh, ja. je veilig te stellen. En om al zijn bezittingen te bekijken. Ja, wat, waren nou te wat, wat waren de belangrijkste reizen voor hem? Ja, dus dat, is, dat, dat, dat zijn reizen die aan heel verschillende levensstadia bij hem uh, horen. Dat is in zijn jeugd. Dan, ja, dan is eigenlijk alles een groot feest en alles een grote belofte. Dan gaat hij mee uh, in het uh, in gevolg van de landvoogdess Maria van Hongarije. Of zij nou naar Augsburg gaat of ze gaat naar Appingedam in het noorden van Groningen. Uh, Willem van Oranje reist dan mee om, ja, eigenlijk. Ja, enerzijds de sfeer op te snuiven van hoe gaat dat toe met dit type uh, representatieve reizen. Uh -huh. En anderzijds, ja, ik moet ook gewoon dat. dat Politieke handwerk moet hij in de vingers krijgen. Dus hij, ja, hij hospiteert eigenlijk een beetje bij, bij dat soort, uh, in dat soort gezelschappen. Maar dan reist hij al met, uh, met een behoorlijk gevolg. Hij heeft dan al tientallen mensen om zich heen die hem het leven aangenaam maken. En dat is, en dan, is allemaal georganiseerd door Karel de Vijfde? Ja, in dit die geval mensen... dan door Maria van Hongarije. Zij, oh. zij is dan op dat ogenblik de vertegenwoordiger van Karel de Vijfde in de Nederlanden. En zij... Ja, zij, zij heeft een vrij scherpe oog op die jonge Willem. Zij, zij ziet ook wel iets in hem, net als Karel V. En nou ja, ze proberen hem klaar te stomen voor een grote rol later in, in die Nederlandse politiek. Ja, want is het in principe normaal om als iemand van Adel al zoveel te reizen? Of kwam dat puur door de positie die hij had? Dat kwam, dat kwam met name door de positie die hij had. Want een heel groot deel van die Nederlandse Adel kwam eigenlijk nooit van het eigen landgoedje oh nee? af. Nou ja, een enkele keer om te vergaderen of met de, met de, met de staten van je eigen gewest. Maar over het algemeen... Uh, was de lagere adel, de niet zo rijke machtige adel, helemaal niet zo reislustig. Dat zit vooral bij die hoge adel, bij Willem van Oranje. Deelt die vanuit. al die belangen hadden ook, hè? Ja. Ja, en die eigenlijk ook dat dat dat dat dat, dat rijk van Karel de dat wordt bij elkaar gehouden door. Door ambitieuze edellieden. En vertrouwelingen die, uh, dus ook, ja. Ja, die dus het vertrouwen genieten van, van zo'n zo vorst. en die uh, iets moet kunnen delegeren. Die hebben wij spreken ook natuurlijk. Uh, uh, voor een deel dragen zij de sleutels van, van dat rijk. Dus uh, ja, daar hoort vertrouwen bij. En dat is het kenmerkend. Karel V had een enorm vertrouwen in Binnen van de Rijn. Dat is uiteindelijk ook niet geschokt. En bij Philips II ontstaat al heel snel dat wantrouwen. En dat wantrouwen dat werkt uiteindelijk buitengewoon verziekend uit in die onderlinge relatie. Mm, heeft dat er ook toe geleid dat uh, Willem van Oranje tot die, dat, dat verlangen naar onafhankelijkheid komt? Ja, ik denk dat dat, uh, dat heeft een rol gespeeld. Uh, uiteindelijk kom je in een heel complex uh, verhaal terecht, waarbij heel ja, veel factoren zal... natuurlijk allemaal zo een rolletje opwijzen, Maar dat die twee mannen uh, elkaar op, op, als snel in allerlei praktische zaken, maar eigenlijk ook als mens niet zozeer zo vertrouwden, dat speelde een rol. Mm -hmm. en, wat daarbij ook speelde was dat Philips II een aantal zetbaas in de Nederlanden had. Granville is de beroemdste, maar er waren er nog een paar... die wel degelijk wel het vertrouwen van Philips II genoten. En deze zetbaasen van Philips II gaan ook steeds meer om Willem van Oranje heen werken. Mm -hmm. En die komt steeds meer geïsoleerd te staan. Kijk, en dan denkt Willem, zo rond 1560... En de jaren daarna, dan weet ik ook nogal wat. En dan gaat hij, gaat koningssmeden meden met allerlei Nederlandse edelen. Ook van het, ja, meestal wat hoger in de boom zitten. En kijken, ja, van wat kunnen we hier aan doen? En dan begint er een sfeer van muiterij al te ontstaan. Um, in het begin was Willem van Oranje nog op de hand van de koning van, van Hispanië. Omschreef dat al, dat weten we ook natuurlijk uit ons volkslied. Mm -hmm. um, later keerde hij zich tegen Spanje. En speelt dan vervolgens een belangrijke rol in de opstand. Um, wat we ook in jouw boek kunnen lezen, is dat in elk geval zijn eerste twee vrouwen het um, best zwaar hebben gehad. Um, ja. en dat vind ik heel interessant: een interessant gegeven dat hij zoveel op reizen is. Um, ja, dat die vrouwen ook wat vereenzamen. Hè? En, en, ja. Ja, en uiteindelijk daar ook waar zwaarmoedig van worden en, en ziek van worden. Ja, bij zijn eerste vrouw, Anna van Buren... met wie hij op zijn achttiende trouwt, zij is ook achttien. ziet er eigenlijk best aardig uit. Het is een gearrangeerd huwelijk, daar, daar begint het al mee. Dat geldt voor elk, elk huwelijk in die, binnen die hoge adel. Dat is altijd gearrangeerd door, door de vaders van de twee mensen... die uiteindelijk met elkaar trouwen. En, uh, dus hier zijn grote belangen ook mee gemoeid. Maar die ze Anna vonden van... elkaar wel aardig. Tenminste, ja, ze dus vonden elkaar wel aardig, maar... Ja. De ratio was toch, die Anna van Buren was, was de erfdochter van een enorm bezit aan landgoederen. En Willem van Oranje bleek toch ja, een hele mooie partij om dat aan, aan te koppelen. Dus dat had gewoon een ratio. Maar dat was niet dat, dat die twee nou ook zo bij toch een doel op elkaar waren. Maar dat bleken ze dus uiteindelijk toch wel. Te zijn. Ze konden vrij goed met elkaar overweg. Maar het is precies de periode dat Winno van der je steeds. Intensiever wordt ingeschakeld bij de oorlogsmachinerie van Karel V. En dus de hele tijd bezig is om legers op de been te brengen. Veldtochten te houden. En nou ja, ook, ook gruwelijke plundertochten door Noord-Frankrijk af te leggen. Dat, dat, dat, dat, was... dat gebeurde ook, ja. ja en een hele dorp platgebrand. Precies, en daar gingen dus maanden mee heen vaak. En dan waren ze eenmaal, dan liep het zo tegen de winter. Dan waren ze eenmaal op weg naar huis. Maar ja, dan moesten we weer in Brussel vergaderen worden over van alles en nog wat, meestal omdat die oorlog... ontzaglijk duur moest, werd er wekenlang weer vergaderd over... waar gaan we dat geld vandaan halen om uh -huh. volgend voorjaar weer op pad te gaan. Dus dan kon hij uiteindelijk, misschien als het nou nog meezat... Kon, kon hij met kerst thuis zijn, maar zelfs dat lukte niet altijd. Nou ja, en dit had natuurlijk een bijzondere uitwerking op Anna... want of er nou liefde bij een spel was of niet... Zij zat daar, of het algemeen in Breda, op het grote familieslot... Eh, in er eentje de hele boel aan de, aan de gang te houden. En dat was niet alleen het gezinnetje en, en de huishouding... maar het ging ook om een, eh, om een groot bezit waar ontzaglijk veel schulden op rustte... en waar eigenlijk ook voortdurend geldnood waar ja, waar, waar het eigenlijk allemaal niet zo lekker liep. Dus zij kon eigenlijk ja, de, de steun van haar man... bij het drijvende houden van dat, van dat schip Nassau heel goed gebruiken. Maar hij was er nooit. Nee, hij was er bijna nooit. Nee. Dus dat ging aan haar vreten. Mm. Wat heeft dat met haar gedaan uiteindelijk? Nou, het is, het is overduidelijk. Er worden belangrijke doktoren bijgehaald... en hebben brieven geschreven waaruit ook blijkt... Dat ze een hevige zwaarmoedigheid leed. En dat Wat we nu is... misschien depressie zouden noemen. Ja, dus dat, dat, dat zou je nu uh, een stevige depressie uh, noemen. Ze blijft er ook overduidelijk in hangen. En op een goed ogenblik, ja, dan wordt het heel precair. Dan wordt ze, wordt ze uh, heel ziek. Mm -hmm. Dan is er een dokter, dokter Versalius uit Leuven... Uh, bijgehaald, en die zegt dan... die laat een brief schrijven naar Duitsland... waar Willem op dat ogenblik zit, in Frankfurt, Van, je moet nu komen, want... Uh, ja, de, enige die, de enige die nu nog een verbetering... in de situatie kan aanbrengen, ben jij. En, het, en, het... en, wat, het, en wat natuurlijk ja. interessant is... want hmm. daarmee zegt hij eigenlijk... ook zoveel als... De oorzaak van al deze ellende ben jij natuurlijk ook. Want ja. als als, je, als hij de oplossing kan bieden... zal hij toch ook wel een deel van de oorzaak zijn geweest. En pas later bedenkt hij, uh, dat lees ik in je boek... dat je je gezin ook mee kunt nemen. Op reis. Ja, dat dan is, is. Kijk, dan, dan zie je toch. de eerste de, vrouw al overleden? Ja, dus Anne van Buren is dan overleden. dan volgt het, het, het akelige huwelijk met Anne van Saxe. Dat een overduidelijke vechthuwelijk was. Uh, ook daar ging het op alle mogelijke manieren niet goed. Doordat Willem ook zelden thuis was. Maar goed, uh, Anne van Saxe wordt uiteindelijk uh, zo'n beetje ingemetseld. Uh, op het uh, familiekasteel. <laughs> uh, van de familie Saxe in, uh, in Dresden. Maar. Uh, het, uh, uh, het brengt Oranje ertoe om uiteindelijk, zonder dat uh, zijn vrouw is overleden. zonder dat hij formeel gescheiden is, al te trouwen met een nieuwe vrouw. En dat is Charlotte de Bourbon. Uh -huh. En daar dreigt het opnieuw die kant op te gaan. Ook zij begint uh, hele zwaarmoedige te, buien te vertonen. En dat is wel een moment van ommekeer. Want uh, ik vermoed. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat Willem van Rijn toen heeft gedacht van, hier moet ik nu iets aan doen, dit kan, kan, me, dit, dit kan niet een derde keer uh, zo lopen. En dan besluit je ook om haar en de kinderen die dan van jaar op jaar uh, geboren worden, om die mee te nemen op zijn reizen door, door Brabant en door Noord-Holland. En dat heeft twee effecten, Charlotte Bourbon knapt overduidelijk op. Uh, maar het is ook goed voor het plaatje. Het ziet er goed uit. Zo'n vorst met een mooie vrouw en bloedjes van kinderen ernaast. Dat dat, en dat, ja, het leidt ertoe dat hij ook uh, op, zijn, op zijn rondreizen door, door, door Noord-Holland... bijvoorbeeld, ook van alle kanten wordt toegejuicht. En dat mensen toch denken van ja, dit is een complete man. Ik geloof in hem. <lacht> Dat is, dat is, het, is, het een is dan het gevolg van het ander. Dus dat zou je dan misschien ook ergens toeval kunnen noemen. Maar hij was, dat gaf je net al aan, heel goed in PR. Hij begreep dat. Ja, Hoe, ja. Waar, waar zat hem dat in? Ja, dat moet, dat moet toch een talent geweest zijn. De ene heeft dat, de andere heeft dat niet. Hij had het overduidelijk wel. Hij was contactueel ook heel sterk. Hij kon... Uh, en dat had hij al in zijn jonge jaren bewezen. Hij kon op een onwillig stadsbestuur afgestuurd worden, omdat eh, die, die wilde nog niet geen belastingen betalen of ze wilden een bepaalde regeling met een ander stadje niet aangaan van, van die wisselwasjes wij hij slaagde er over het algemeen vrij goed in om de plooien glad te strijken. En dat had veel te maken met zijn methode van inkapseling. Er werd vergaderd en er werden de punten zo afgewerkt. Maar daarna werd er gegeten en dat was altijd gezellig. Ik ken geen berichten over oranje aan tafel, dat het niet gezellig is. Je kon je er goed bij hebben, nee, je, je kon er maar goed bij hebben, dus de conversatie was altijd goed verzorgd. En er werd goed gegeten en gedronken. En ja, uh, tot de dag van vandaag, dat werkt. Je ziet het nog steeds, de regeringsleiders uh, uh, gaan altijd met elkaar eten. En het helpt ja. om, uh, om, om, om, om tot elkaar te komen. Nou, en hij was daar dus buitengewoon goed in. Hij, hij praatte makkelijk. En hij, hij dronk ook veel, hè? Hij dronk uh, graag. Ja, hij dronk als een Tempelier bij Vlaanderen. Ja, ja. ja. Uh, dat, dat mag je al vermoeden, omdat, uh, omdat koffie en thee waren er überhaupt nog niet. En water was veelal bedorven. Dus je, je was al aangewezen op bier en wijn om, voor een deel van je vochtvoorziening. Uh, ja, goed, in zijn geval werden er uh, uh, uh, behoorlijk wat flessen wijn per dag uh, erin. Gejaagd. Dat, ja, dat weten we ook uiteindelijk uit, uit heel veel rekeningen die bewaard zijn, want als Willem van Oranje op bezoek kwam in een stad, dan moest er uiteindelijk ook worden afgerekend, maar die rekening die, die belandde uiteindelijk bij het stadsbestuur, dus die moesten dokken voor de ontvangst van Willem van Oranje. En dan kun je ook uh, zien welke gezelschappen aan tafel zaten. En hoe groot dat gezelschap in de wereld van Willem van Oranje was. En hoeveel flessen wijn er doorheen gingen. Of ankerswijn zoals dat Dat je dit. allemaal terug kunnen zien. Ja, dat, daar, daar kun je, dat kun je vaak terugzien. Dat is dat, dat, dat gewoon is, interessant. Dat, ja, dat is heel behoorlijk. En dat gaat dan om enorme hoeveelheden. Ja. Wauw. Ja. Maar dat kost um, heel veel geld om um, zo te kunnen reizen. Ja. En je zegt tegelijkertijd: had hij schulden. Um, toch lijken die reizen door Europa daar niet onder te lijden, maak ik op? Of uh, nee, ja, kijk, al, tegenwoordig uh, zorgen of passen de mensen ervoor dat inkomsten inkom en uitgaven een beetje met elkaar in balans zijn. Uh, Willem van Oranje was iemand die vanouds door zijn enorme bezit enorm veel inkomsten had. Uh, maar goed, hij hield ook van spenderen en dat zijn inkomsten soms uh, uh, ver achterbleven bij zijn uitgaven. Die uitgaven die soms het dubbele waren van wat, die, wat, uh, wat er binnenkwam. Uh -huh. Ja, ach ja, het was natuurlijk wel een probleem, maar daar waren nou weer precies banken voor. Dus daar mij leende makkelijk en hij liet het graag ook op zijn beloop. Want één ding stond voor hem voorop: hij moest leven naar zijn staat. Dus hij, hij, hij kon niet uh, uh, opeens, uh, wanneer hij altijd maar met een gevolg... van 40, 50 man door het land ging... opeens uit een bezuinigingsdrift met acht man komen aanzetten. Het gaat over clipping-up appearances. Je moet ja, die status continu ja, laten zien. Conspicuous consumption wordt het ook wel genoemd. Opzichtige, opzichtige besteding van je, van je, van je vermogen... en van je rijkdom en van je macht eigenlijk ook. Dat is de neer waarop je macht etaleert. Heeft ook met PR te maken, natuurlijk. Ja, he? natuurlijk. Um, Show-off. Precies. Heb je veel um, nieuwe reizen gemaakt voor dit, voor dit reisboek? Want je bent ook zelf. Zelf, Ja. ja. Ja, ik kon toch de nieuwsgierigheid niet bedwingen... om zelf ook op pad te gaan. Dat, Want je dat, wilt het ook zien hè, om te schrijven. Je ja, moet het je, zien en voelen. Je wil en... het zien, ook al uh, komt er uiteindelijk... van de, van de concrete omgeving die je, die je beschrijft... niet zo heel veel in het boek terecht. Uh, wat uiteindelijk wel in het boek terechtkomt... is gewoon een, een gevoel van hoe die ruimte... als het ware inwerkt op iemand die daar is. En dat... En, dat kun je uiteindelijk wel heel goed gebruiken... als je een, als je een situatie wilt neerzetten. Het, het, het is iets anders of binnen van Oranje in zijn geboorteplaatsje Dilleburg is... of in het rijke, grootse, machtige Brussel. Mm. En uh, in beide gevallen ja, helpt het toch om te zien... waar dat Nassau-paleis bijvoorbeeld in Brussel dan stond... En hoe, hoe die ruïne die Burcht in Dillenburg eruit zag. Dat zijn twee plekken met verschillende humeuren. Mm. Ja, en dit, dat neem je mee in je tekst. Ja, dat moet je ja. zien en, en kunnen overbrengen. En wat ik heel leuk vind, achterin je boek benoem je een aantal plaatsen voor lezers... die interessant zijn om naartoe te gaan. Ja. Um, wat zou je, stel mensen zitten nu te luisteren, welke zou je adviseren? Waar, waar, waar ligt je hart? Nou kijk, ik, ik vind de leukste, interessantste plekken... daar waar hij zelf op het landschap heeft uh, ingegrepen. Dat is voor een deel bijvoorbeeld in het rivierengebied... waar hij uh, vrij ambitieus is geweest... met het, het aanleggen van een, een, een gordel van vestingsteden... Mm -hmm. Uh, voor een deel bestonden ze al, maar hij heeft ze gerenoveerd en, en aanzienlijk gemoderniseerd. Een stad als Heusden hoort daarbij, uh, Geertruidenberg, uh, Graven, Dat zijn allemaal plaatsen die voor hem tot waar zijn hand nog zichtbaar is. Waar zijn hand zichtbaar is en dat is het duidelijkst zichtbaar in het uh, stadje Willemstad. Het draagt zijn naam, maar het is ook door hem gesticht. Hij heeft de plek aangewezen, hier moet een, een nieuwe vestingsstad komen. Hij heeft de contouren van bij wijze van spreken bepaald. Hij heeft nog een paar keer is hij daar op inspectie gekomen. Hij heeft precies aangewezen van hey, dit moet zus en dat moet zo en, als, en, en hij heeft er ook voor gezorgd dat het werk in een paar maanden tijd wordt uitgevoerd. Want vergis je niet, bepalen dat ergens een stad moet komen is één. Maar het werk laten uitvoeren is twee. Daar werden, en dat is toch ook weer de andere kant van het verhaal... er werden honderden, zo niet duizenden boeren van hun landerijen getrokken... om daar het werk te doen. En dus werd, het grondwerk werd nog met kruiwagens gedaan. Er moesten hele grachten worden gegraven. En dat gebeurde met een schipje en een kruiwagen. Nou ja, dat, dat, dat was het werk van, uh, van duizenden boeren uit de omgeving. Waarbij intussen... Het was oogsttijd. De, de, het graan en de aardappels. Of nou, de aardappels waren er nog niet, maar mm. de gewassen stonden op het, op, het, ja. op het land te verrotten tegelijkertijd. Ja. Um, de tijd gaat razendsnel. Um, ik wil tot slot nog eventjes naar. Um, het, het de, de, het moment waarin Willem van Oranje... de periode waarin hij leefde... was natuurlijk een, een, een tijd met grote verschuivingen. Maar dat is, ja. we zitten nu ook in een tijd met grote verschuivingen. Ja. Ik zat te denken, kunnen we iets meenemen? Naar het heden. Uh, iets, iets van een, een les van Willem van Oranje. Naar nu. Eh... Um... Ja, nou, ik, ik vind de voornaamste... Eén minuut hebben, ja. hoor ik in mijn oor. Lukt dat? Ik, jawel. Ik vind een van de voornaamste lessen van uh, Willem... die je aan het leven van Willem van der Rijn kunt ontlenen... dat hij uh, in het volle besef was van die enorme veranderingen... die op dat ogenblik optraden. En dat hij niet uh, aarzelde om ook zelf te veranderen. Om zelf, nee, van, te veranderen. Ja, om zelf van standpunt te veranderen... op het moment dat je ziet dat iets ouds niet meer werkt. En, oh, dat vind ik uh, wel een hele mooie ja, ja, voor deze dat, tijd ook. Ja, precies. Want dat, je ziet dat dat nu eigenlijk het probleem van hedendaagse politici is. Die willen of uh, aan het aan het huidige vasthouden of ze willen naar het oude terug. Ja, dat kun je vergeten. De, de, de wereld is razendsnel aan het veranderen. En je zult op een of andere manier mee moeten. Je zult duidelijke antwoorden moeten verzinnen. René van Stipriaan, dank voor je komst ja, naar gedaan. de studio. We praten over het reisboek over Willem van Oranje... waarin dus ook tips staan voor u als luisteraar... om die plekken te gaan bezoeken. Ja, en wij vroegen u natuurlijk, onze luisteraars... Wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt? Joke De Jong, een opmerkelijke persoonlijkheid uit Zuidwest-Friesland. Zij was voormalig uh, raadslid van de P van de A, een uh, de langzittende vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Bestuur noemde haar ook wel Nestor van de gemeenteraad. Joke had een hart zo groot als haar toewijding voor onderwijs en kwetsbare mensen. Oud collega Haptima de Hoop vertelde over haar blijvende impact. Mijn naam is Hapte Moederhoop en ik ben kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in 2017 werd ik raadslid samen met Joke de Jong. En we hadden een fractie met een aantal nieuwe mensen... waarvan ik er één was en een aantal ervaren rotten. En daar stak Joke de Jong wel met kop en schouders bovenuit. En Joke had naast het onderwijs en de Partij van de Arbeid... nog één grote liefde, voetbal. En dan met name Ajax. En... Het lijkt nu alweer een tijdje geleden... maar in de jaren dat wij samen in de gemeenteraad zaten... speelden ze echt werkelijk een geweldig seizoen in de Champions League. En het vervelende was voor Joke dat de wedstrijden van Ajax vaak samen vielen... met de gemeenteraadsvergaderingen op een avond. En als dit dan het geval was... dan hield ik voor haar in de gaten hoe het met Ajax ging. Zij hield mij bij de politiek... en ik hield haar op de hoogte van het voetbal. En af en toe konden wij dan samen de emotie niet verbergen... En ik vond deze week nog haar laatste verkiezingsfolder. En er stond... Geen mens mag meer eenzaam zijn. En ik vind het toch wel verdrietig... dat juist zij door haar ziekte en het vlies van haar man... dat misschien wel was. Maar juist die Sim was tekenend voor wie joker was. Want bovenal bleef zij altijd juf. Een docent die veel zag en respect afdwong. Want als zij in klas binnenkwam... dan werd het stil. Maar nog veel belangrijker... Het joker die zag zaken die anderen niet doorhadden. En voelde aan... Als er iets met je was. Na schooltijd als juf maakte ze altijd tijd vrij voor ouders en ging ze de wijk in. Ze was het fundament voor menig kind en gezin in haar wijk. Ze namen haar ook wel de moeken van het sperk hem. En dat zal zij voor altijd blijven. Nou, dankjewel, je wel. maar de hoop over Joker de Jong. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Dat kan via mail. Watblijft.thuman.nl U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1 app. In de tweede uur een aflevering uit de podcastserie... Wat blijft over de man met het ooglapje. De interviewer, programmamaker Wim Keizer. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. Het blijft met Lara Billy rentzen Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma... waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Lotje IJzermans maakt... over de programmamaker met het ooglapje, Wim Keizer. Hij maakt een prachtige series, zoals van de schoonheid en de troost... en natuurlijk ook een schitterend ongeluk. Maar eerst aandacht voor Karine van der Laan... die zich inzette voor meer vrouwen aan de top... Van der Laan studeerde als eerste Nederlandse vrouw rechten aan de Harvard Business School en werd in 1980 de eerste vrouwelijke consultant bij McKinsey Nederland. Daarna trad ze al snel toe tot management in diverse bedrijven. Later verhuilde ze haar succesvolle carrière... in het bedrijfsleven voor een missie... namelijk andere ambitieuze vrouwen vooruit helpen. Dat gebeurde niet zomaar. Ze werd getriggerd door de bestuursvoorzitter van Philips. Die had namelijk gezegd dat Nederland... geen capabele ambitieuze vrouwen heeft. Nou, Dat zat Carrie niet lekker. En Ze besloot zijn ongelijk te gaan bewijzen en kwam in actie. Ik heb contact met Jeannette Vase, oprichter van Women Inc. Ze heeft jarenlang... Nou, met haar samengewerkt. Goedenavond, Jeanette. Goedenavond. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld, Carine van der Laan... om vrouwen in de boardroom te krijgen. Maar toch is ze relatief onbekend. V vertel, als je haar neer zou moeten zetten, wie was zij? Ja, zij was inderdaad iemand die eerder achter de schermen... Uh, aan de top uh, de deur aan het openzetten was uh, voor vrouwen. Um, en daarmee uh, misschien minder bekend of op de barricade stond aan de buitenkant. Maar eigenlijk juist, denk ik, door die geruisloze rol... een enorm belangrijk factor was bij de doorbraken... die we uiteindelijk samen bereikt hebben. Want wat, wat zou je haar grote verdiensten noemen? Ik denk dat Karin echt een strateg was. En dat zij daarnaast over een... Ja, een bijna internationale blik op het onderwerp uh, beschikte. Um, ze is zelf natuurlijk ook uh, vanuit Amerika terug verhuisd naar Nederland... en heeft zich denk ik altijd erg verbaasd... over hoe het hier allemaal zo open en geëmancipeerd leek. En tegelijkertijd hoeveel uh, uh, ja, onzichtbare barricades er toch ook voor vrouwen waren. En die verbazing heeft zij... Weten om te zetten in eigenlijk een soort van gidsrol voor vrouwen. Mm -hmm. En uiteindelijk ook in een supportive rol naar heel veel organisaties zoals Women Inc, maar ook andere organisaties, die dat meer aan de buitenkant uh, ook aan het bepleiten waren. Dus een, een, een uh, geruisloze stratege, zo zou ik haar neerzetten. Ja, dus de ze bewoog stilletjes, maar heel slim op de achtergrond. Wat was haar methode? Hoe pakte ze het aan? Um, zij verdiepte zich altijd erg in uh, de taal uh, van degene die ze wilde overtuigen. Dus uh, zij um, verloor nooit eigenlijk het allerbelangrijkste... het menselijk contact om iemand uh, op andere gedachten te brengen. Ze vertelde me in het laatste gesprek wat wij voerden... ik ging af en toe bij haar op de thee... omdat zij ook een belangrijke supporter van Wim Ink was... dat ze nu steeds meer geluiden van mannen hoorden... die dan ook langzaam last kregen... van het gevoel dat nu opeens vrouwen soms voorrang krijgen... Mm -hmm. door bijvoorbeeld een kwotumregeling... En toen vertelde ze dat ze een gesprek met uh, een uh, meneer had... en uh, die nou, die toch boos of gefrustreerd zich uitte over... He, dat het leek alsof er nu anderen voorgingen. En toen had ze gezegd... Uh, ja, onprettig gevoel is dat, hè? <laughs> en, en in dat hè, daar zit het hem natuurlijk in. Hè? Dat ze daarmee aan de ene kant de verbinding zocht, maar aan de andere kant ook uh, liet merken dat dat voor heel veel vrouwen voor hem andersom ook had gegolden. Dus zij, zij hield altijd het menselijk lijntje open um, en deed dat met een bepaalde ja, beminnelijkheid, waardoor uh, ze zeker aan de top ook naar haar bleven luisteren, denk ik. Ja, ja. En. en... Wat dreef haar? Wat maakte dat ze op een gegeven moment... die missie aanging? Ja, ik denk toch ook uh, vanuit haar uh, Amerikaanse blik... Uh, van haar opvoeding, dat ze echt officieel verbaasd was. En uh, ook echt een... een steeds opnieuw dacht, dit kan toch niet waar zijn, eh, dat er eh, toch nog zo over gespro vrouwen gesproken wordt. Eh, hoe diep eh, in Nederland toch nog bepaalde eh, stereotype beelden zitten over hoe vrouwen bescheiden moeten zijn, of hoe uh, van vrouwen niet zoveel verwacht kan worden. Ik denk dat ze uh, ja, daar toch die, die diepe gedrevenheid. Uh, en gekoppeld aan haar ondernemerschap. Hè, van iemand die niet zich allemaal dingen alleen maar afvraagt, maar dan ook in actie komt. Mm -hmm. uh, uh, ja, zich daardoor gedreven voelt. Dus heeft uiteindelijk natuurlijk ook zelf een. Uh, werving- en selectiebureau opgericht, uh, Van der Laan en Co., wat ook nog steeds bestaat, die als een van de eerste ook aan de slag ging om die vraag, he, die hij noemde, van zijn er in Nederland wel goede vrouwen, gewoon met drie keer ja te beantwoorden, door alleen in vrouwen te bemiddelen. En uh, in die zin dus ook echt daad bij woord uh, uh, voegend, Karin uh, van der Laan. Ze heeft zelf wel eens haar eigen motieven omschreven. Laten we even luisteren naar haar. Toen ik begon, toen deed ik het omdat het niet eerlijk was. Ik vond het niet eerlijk dat vrouwen niet in aanmerking zouden komen. Niet gezien zouden worden voor posities waar ze voor geschikt waren. Mm -hmm. uh, nu doe ik het omdat ik vind dat de problemen in de wereld dusdanig zijn... dat we echt alle talenten moeten inzetten. Uh, en het gaat dus echt om de problemen te, te, het hoofd te bieden. Ja. De toegevoegde waarde van vrouwen is dat ze andere uitgangspunten hebben over een aantal zaken en ook dat zij dan de vragen stellen of de opmerkingen maken over onderwerpen waar mannen liever niet over hebben en die dus wel beter besproken zouden kunnen worden. Dus enerzijds vragen we erg veel van de mannen uh -huh. want ze moeten dus plaatsmaken voor vrouwen en ze moeten ook um, begrijpen dat er onderwerpen aangesneden zullen worden... waar, waar ze denken, ja, moeten moet we het hierover hebben? <hums> ja, er zit zoveel in, um, in, in dit fragment. Hè? Maar wat mij opvalt, is iets wat jullie ook uh, veel doen... namelijk bijvoorbeeld bedrijven, maar ook organisaties wijzen... op het feit dat het gewoon heel verstandig en slim is... om op allerlei posities meer vrouwen te plaatsen. Dat dat voor de potentie ja, van iedereen ja, veel mooi, beter is. Mooi ook om haar stem weer zo te horen. Ja. Um, uh, ja zij, uh, zij zegt eigenlijk hier en dat is zeker denk ik een heel belangrijk argument uh, voor meer diversiteit aan de top. Dat je daarmee ook gewoon verschillende perspectieven uh, binnenhaalt op een issue. Hè, en daarmee ook het groupthink of het normdenken doorbreekt. Wat soms kan ontstaan als je met een te monomaan groepje uh, je over bepaalde zaken buigt. En ik denk dat ze daar helemaal gelijk in heeft. En het is ook een, een, een onderwerp wat er heel... Um, juist als vrouwen zich zo stil en bescheiden opstellen... worden ze vaak over het hoofd gezien. En je kan dan zeggen zielig voor de vrouwen... maar je kan ook zeggen zonde dat je daarmee hun uh, perspectieven mist. Dus ik vind dat een heel mooi argument uh, wat ze noemt. En het is ook iets wat... Natuurlijk niet alleen aan het opspeelt. Maar op heel veel plekken speelt. Als ik heel eerlijk ben. Heb ik ook bij jullie programma's gekeken. Omdat ik eh, benieuwd was naar hè, de inhoud van vanavond. Mm -hmm. En dan zie je dat er zelfs ook in de memorials of de podcast. Die jullie hebben voor je het weet. Per ongeluk meer aandacht voor overleden mannen. Dan voor overleden vrouwen is. Omdat die ja. soms ook een. Uh, ja, zeg maar, duidelijker rol gespeeld hebben, uh, in waar wij nu betekenis aan geven. Ja, er zichtbare. is meer over geschreven, hè? Er is meer aandacht precies, voor geweest, precies. Ja. en tegelijkertijd is dat, hè? Media volgt media vaak ook heel gevaarlijk, want daarmee zou je zomaar de slimste perspectieven die, Minder aandacht kregen missen. Dus ik, dat zou zij bij wijze van spreken, als zij in het programma was, misschien ook tegen jullie gezegd hebben. Ja, nou, dat zouden wij dan in dankbaarheid aanvaard hebben. En daar wat mee ja. gedaan. Dat doen we ook wel. Dat proberen we ook echt, want dat is ook wat je, wat je merkt, natuurlijk. Dat je ja er gaan ook veel uh, mannen die, die van betekenis zijn geweest, die overlijden. En uh, voor je het weet, inderdaad, zit je hele programma ermee vol. En je wil ook de verhalen ja, en vertellen en die is, nog verteld moeten worden. Hè? En die wat, precies, wat, en ja. het is niet alleen het man-vrouw verschil, maar het is ook het. Um, wat ik mooi van jullie programma vind... van waar geef je betekenis aan? Zijn dat degene van wie je het meest hoort... of zijn dat de stille krachten op de achtergrond? Ja. Die natuurlijk ook heel vaak heel veel te, ja, te vertellen hebben. Als je haar hoorde vertellen over hoe zij soms op bepaalde momenten... de wissels te zetten om voor een zeg maar, vrouw te kiezen... bij een bepaalde procedure, het zijn anzien gewoon hele mooie verhalen die erachter zitten. Maar die zitten soms ook in de luwte. Ondervond zij veel weerstand eigenlijk in wat zij wilde bereiken? Nou, ik denk relatief niet, omdat zij zo uh, talk the talk hè, walk the walk zij wist precies die taal van het bedrijfsleven... en maakte daar ook indruk mee. Ook omdat ze natuurlijk prachtige carrière en opleiding... en namen achter zich had staan. Dus uh, ik denk dat zij uh, zelf juist... Um, uh, zeg maar relatief weinig weerstand ondervond, maar uh, uh, ik denk, zij support altijd degene die dat uh, nadrukkelijker opzochten of meer van de clash of van, van de confrontatie waren daar sprak ze altijd haar respect voor uit hm. Want was uh, dus, zij zelf denk activistisch dat, denk je? Ja, zeer, denk ik zeer maar uh, zij uitte zich uh, minder activistisch, ik noem haar wel eens een Vos in schaapskleren. Niet zozeer een wolf, maar een ja. vos in schaapskleren. Ja. Omdat ze zo, um, laten we zeggen, op de goede manier overal binnen wist te komen. En dan op een subtiele manier eigenlijk uh, uh, steeds, steeds agendeerde. Uh, en tegelijkertijd, zoals zoveel rondom dit onderwerp, hè, toen dat uh, na 15 jaar. Uh, nog steeds niet opschoot. Zelfs uh, uh, Wijlen Hans de Boer was eerst tegen kwotumregelingen hè, van VNO-NCW... en uiteindelijk was hij voor, omdat het zo niet opschoot. Toen, toen ging zij ook eigenlijk steeds meer de activistischer uh, organisaties uh, supporten. Oh ja. uh, om ook aan de buitenkant uh, dit soort dingen te bepleiten... en niet alleen in de Ivoren toren zelf. En uiteindelijk is mede door jullie inzet, uh, ook door Karin van der Laan... dus die kwotumregelingen er gekomen... Ja met name door de samenwerking want mm. daar was zij ook heel erg voor om al die verschillende krachten samen te laten komen, dus uh, wij hebben als Womenink uh, toen het initiatief genomen maar tegelijkertijd waren daarbij uh, betrokken talent naar de top Ser, Equilib, waar Karin van, van der Laan bij betrokken was en eigenlijk toen uh, hebben we met z'n allen uh, de gemeenschappelijke strategieën naast elkaar gelegd en uh, uh, samen met natuurlijk hele vele andere krachten uh, gezorgd... dat dat omslagpunt er kwam. Wat ga je vooral van haar missen, nu ze er niet meer is? Nou, ik denk... Uh, uh, zij heeft heel veel mensen, vrouwen, maar ik denk ook mannen... in haar omgeving uh, vertrouwen gegeven. Dus uh, toen ik net met Women Inc. begonnen was... ik ben uh, nu net gestopt... Um, uh, toen uh, zei ze me ook van nou, wat jij wil gaat lukken. En ik heb heel veel vertrouwen in jou. En mocht jij ooit iets anders willen doen, kom eens bij me langs. Hup. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Als ja, bijna um, een soort van professioneel moederschap. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik denk dat heel veel vrouwen van onze generatie... Uh, niet per se altijd de moeder hebben... die dezelfde werkstappen uh, aflegt als zijzelf. Uh, maar dat zij dus heel veel vrouwen in hun loopbaan... echt een soort van vertrouwen gegeven heeft. En ja daarmee uh, uh, ook, zal ik maar zeggen... Uh, het vertrouwen om stappen te zetten in de richting die je wil. En ook toen ik uiteindelijk aankondigde te gaan stoppen... toen kreeg ik een prachtige app van haar... Uh, met wat zij zo mooi vond, wat ik met Women Inc. had weten te bewerkstelligen. Dus zij zag heel veel vrouwen en gaf heel veel vrouwen veel vertrouwen. Mooi. Um, om zo te eindigen uh, over Karin uh, van der Laan. Jeannette Vase. Um, zij was uh, oprichter um, onder andere van uh, Women Inc. Jeannette Vaassen, dankjewel. Wat met zijn kenmerkende ooglapje en grote bos grijs haar was Wim Keizer een opvallende verschijning op televisie. In series zoals Nauwgezet en Wanhopig, Een Schitterende Ongeluk en Van de Schoonheid en de Troost onderzocht hij de grote vragen van het mens zijn. Wie zijn we? Wat inspireert ons? En waarom doen we wat we doen? Keizer was gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. In zijn latere leven legde hij zich steeds meer toe op het schrijven. En hij had een heel andere kant, die bijna niemand kende. De familieman die altijd op zijn hoede survivalde in Frankrijk. Lotje IJzermans volgt het spoor terug met cameraman Erik van Empel... en geluidsman Menno Euwe. Uitgever en goede vriend Jan Geurt Gaarland. En met dochter Eva Effenberger. Die kenmerkende kop, een volle bos grijs-wit haar... Het ene oog bedekt met een ooglapje en in het andere oog die onderzoekende blik. Wim Keizer was een opvallende verschijning op televisie. Hij begon met het programma Het Onderhoud, gezeten aan een klein tafeltje, gast recht tegenover zich, lichtje van boven. Later werden zijn programma's meer literair, zowel in woord als in beeld. Hij had een verregaande interesse in zijn gast en een oprechte behoefte aan inzicht en kennis. In zijn nog altijd inspirerende televisiegesprekken stelde hij tijdloze vragen. Hij onderzocht ons mens zijn. Wie zijn we? Waarom doen we wat we doen? Wat is cruciaal voor ons? Wat inspireert ons? Hij praatte met wetenschappers, schrijvers en andere kunstenaars... over kennis, geloof, geschiedenis, filosofie en herinneringen. We weten van alles over de schoonheid van de wetenschap. Maar we weten niets van de wetenschap van de schoonheid. Wim Keizer werd geboren vlak na de oorlog... waaraan hij alles in zijn leven af zou meten. Zijn eigen ouders waren er redelijk ongeschonden doorheen gekomen. Maar het waren die menselijke mechanismes die tot de holocaust geleid hadden... die hem mateloos intrigeerden. Hoe konden we lessen trekken uit dat wat er gebeurd was? En hoe konden we nieuwe catastrofes voorkomen? Het waren vragen die in al zijn werk zichtbaar terugkeerden. Geen antwoord leek te voldoen. Maar waar kwam die levenslange fascinatie voor de oorlog... en het goed of fout zijn vandaan? Ik praat daarover met zijn goede vriend en uitgever, Geurt Gaarland. Ik denk dat mijn generatie, geboren in 1946 en vlak daarna... vrijwel allemaal gefascineerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het zelf ook. Uh, in mijn romans komt het thema ook telkens terug. Ik praat ook met de crew van zijn televisieprogramma's. Cameraman Erik van Empel en geluidsman Menno Euwe. Voor een schitterende ongeluk heb ik een stukje genoteerd, zal ik even voorlezen. Dan zegt hij: Ik ben op pad gegaan met een arm vol onbeantwoorde vragen. Met slechts één idee: dat het meest bevredigende antwoord nooit zal kunnen wedijveren met de meest fascinerende vraag. En met zijn dochter, Eva Effenberger die over een hele andere kant van Wim Keizer vertelt. Hij vertelde ook verhalen, die verzonden die ter plekke, over Kleine Aap. Nou, daar zaten wij aan zijn, uh, hingen we aan zijn uh, lippen. Kleine Aap was een vaste personage. En dat was de beginzin. Kleine Aap zat uh, in het bos, dat zei hij dan altijd. En dan riepen wij en zijn borsten zaten los. De tv-series van Wim Keijzer zijn klassiekers. Hij kreeg iedereen voor zijn camera. Wetenschappers als George Steiner, Oliver Sacks of Freeman Dyson... en kunstenaars als Yehudi Menuhin, Georgie Conrad en Gabriel Garcia Marquez. Allen internationale autoriteiten, de absolute wereldtop. Wim was de regisseur, natuurlijk. Maar hij koos ook de gasten. Interviewde hen uitvoerig en schreef geweldige voice-overs... De opname, vaak in verre landen, maakte hij bijna altijd met dezelfde crew. Ik ben Erik van Empel en ik heb als cameraman meerdere series uh, met Wim gedraaid. Vanaf 1993, Schitterend Ongeluk, daar heb ik er een aantal van gedraaid. Ik heb Vertrouwd en O Zo Vreemd heb ik helemaal gedraaid. Uh, en daarna de laatste series ook van De Schoonheid en De Troost en De Verlopig Testament. Dat was de laatste serie. Ik ben Menno Ewe. ik uh, ben geluidsman voor documentaires. En met Wim heb ik al gewerkt bij Nougezet uh, nauwgezet in Van Dat was in 1988 1989 En daarna uh, een schitterend ongeluk. Daar heb ik bijna alles van gedraaid. In van de schoonheid en de troost. Schoonheid en de troost, ja natuurlijk. Dat was natuurlijk het grote werk, schoonheid en troost. Dus jullie hebben echt al die, die laatste jaren dat Wim televisie maakte... hebben jullie alles met hem gedraaid? Ja. Vanaf 1990, ja, deden zeg maar. wij alles. Ja, dat was een beetje. En ja. ik wisselde af uh, ja. met uh, andere cameraman Maarten Kramer. Ja. En jij wisselde af met, uh, met Joris van Ballengooien. Ja. Dat, klopt. En dat had ook wel te maken met, met Wim zijn ja, loyaliteit naar mensen toe. Hij ja. wilde gewoon ja, het gewoon verdelen ook. Want dat was hoe hij was? Heel loyaal naar de mensen met wie hij ja, werkte? Ja. Ja. Ja, ja, Wim was ja, loyaal sowieso, hartelijk, vriendschappelijk. Zeker. Makers als onder andere Gerry Duins, Hans Keller, Roelof Kiers en ook Wim Keizer behoorden tot de zogenaamde VPRO-school. Ze maakten op een filmische manier hun documentaires... Ze draaiden ook op celluloid, op film dus... met lange shots van een brug of een spoorrail... waarop heel erg in de verte een trein aankomt rijden... die traag dichterbij komt. Zo'n shot stond rustig drie minuten achter elkaar... zonder dat er iets gebeurde. De kracht is dat, Leel op de filmacademie... dat is als je een opname hebt van een stoel... Nou, hoe lang moet je dat laten staan... Drie, vier seconden. Dan weet elke kijker, oké, okay, ik zie een stoel. Maar laat die stoel nou eens twintig seconden staan. Dan gebeurt er iets heel anders met je. Weet je. Dan maakt je als kijker een heel proces door. En dat is wat ik ook weer zag... toen ik uh, delen van deze series terugzag. Ik bedoel, je wordt als kijker... Gewoon zelf aan het denken gezegd. Je moet zelf gaan associëren. Jullie draaiden op film. Dat heb jij ook nog meegemaakt, Erik? Ja, zeker. We hebben in ieder geval de eerste twee series die ik draaide... dat werd allemaal op film gedraaid. Nou ja, ja. rollen van tien minuten. Dus nou, oké, okay, weet je wel. Interviews had ik wel... draaide ik regelmatig in die tijd. Ja. Dat deed je op vier, vijf rollen. Dan had je een interview van vijftig minuten. Maar goed, we begonnen dit interview en... Uh, de vraag van Wim duurde in mijn herinnering een minuut of zes. Dus ik zat al af te tellen van. Uh, nou, dat wordt nog wat uh, met het antwoord. En toen was Oliver Seks aan de beurt. En die ging op zijn dode akkertje. Ging die eens eventjes een minuut of twee, drie nadenken wat hij nou wel van die vraag vond. Ja. En ik zat echt... Ik was met stomheid geslagen. Ik dacht dat, die, dat je dat durfde. Ik vond het zo geweldig dat die man daar gewoon de tijd voor nam. Niet met een kant-en-klare antwoord, maar gewoon... Hij ging dus echt gewoon heel rustig. En toen wilde hij net het begin van een antwoord maken. Ja, toen liep de filmrol uit. Ja. Dus toen moesten we snel een tweede cassette erop zetten... En toen ik dacht ik, nou, hier, nu zal het wel lukken. En Oliver Sex die begon met zijn antwoord. Maar alsof je op een schoolbord een soort schets maakt, zo weet je. Van, ik ja. zet een streepje hier, daar. Zij begon iets te formuleren. En na een minuut of vier zei hij... No, no, no, wait, wait, wait, wait. En alsof hij het schoolbord leegveegde... <laughs> ...zei hij van, wacht even, ik begin opnieuw. <laughs> begon die zijn antwoord helemaal <laughs> opnieuw. En ik dacht... Pioe. Het weer een rolfilm. was weer een rolfilm verder. Ja. En, en Wim, die ja. liet dat gebeuren, dus die, die was niet een soort interviewer die dan. Nee, Wim was echt stoïcijns daarin. Nee, haast speelde niet. Dat had Wim ook al van tevoren gezegd: van ik neem de tijd voor mijn interviews. En dat is ook wel de reden waardoor dat soort grootheden... want dat waren het absoluut. Hij had gewoon echt de top op elk gebied voor de camera. Dat was ook omdat die mensen dat echt wel heel bijzonder vonden... dat ze langer dan tien minuten werden geïnterviewd. De interviews van Lim Keizer duurden soms uren... want simpele antwoorden bestonden niet in zijn wereld. Tegenover elke bewering, elk feit, elke mening, elke geschiedenis stond ook het tegendeel dat waarschijnlijk net zoveel zeggend was. Eindeloos vroeg hij door. Misschien ging het hem wel meer om de vragen dan om de antwoorden. Het gesprek met Gabriel Garcia Marquez duurde meer dan acht uur. De Colombiaanse schrijver werd er wanhopig van en zei achteraf dat er subtielere manieren zijn om iemand te martelen. Was hij serieus kwaad of was dat ook een geintje? Nou, dat was niet zo'n geintje van uh, Marques. Nee, nee, nee. Die werd steeds... Kijk, Wim die heeft een paar uh, vaste punten... waar hij echt veel over wil weten. En dat gaat dan over oorlog en de Tweede Wereldoorlog... en hoe je dat beleeft en hoe mensen dat in Zuid-Amerika... En daar had hij op een bepaald moment zo schoon genoeg van... van hou erover op, weet je wel. En Wim die ging maar door... Die, was toch, die wilde de essentie weten van hoe hij daarover dacht. En Marcus die ging eromheen. Dus Marcus is een fantastische verhalenverteller. Maar hij, wil niet te dichtbij, uh, hij moest niet te dichtbij komen. Dus dat liep niet goed. Wim irriteerde hem werkelijk. Ja. Het, ja, het belangrijkste is van is dat alles relatief is. Dat er geen idee is. Niemand heeft een idee van absoluut. Dat alles relatief is. Ik denk dat het belangrijkste. Begrepen jullie zijn fascinatie met die Tweede Wereldoorlog? Ja, hij zei altijd: uh, dat is de maat der dingen waarmee hij is opgevoed. Hij zei, ja, was vlak na de oorlog geboren. Dus. Waarom juist die van. was zijn meest vraag, denk ja. Ik kan wel herinneren dat hij wel een keer zei... Van, ja. uh, dat hij gewoon niet kon begrijpen dat iemand als... ik denk dat het Goebbels was, of Geuring of zo... Weet je, die van ja. vandaag verschrikkelijke dingen deed... Uh, en s'avonds gewoon enorm kon genieten... van een, van een concertuitvoering van, van Bach of Haydn. Of, uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat is eigenlijk waar het om draait... dat hij gewoon zocht naar van hoe zit de mens nou in elkaar die in staat tot zoveel slechts. Ja. En ook kan genieten van iets zo ja, bijzonder goeds. Ja. Ja, het was denk ik vooral de vraag die hem bleef bezighouden. Zonder dat hij wist... Uh... Ja of daar een antwoord op is. Ik heb uit de inleiding die hij heeft geschreven... voor een schitterende ongeluk, heb ik een stukje genoteerd. Zal ik even voorlezen. Ja. En dan zegt hij... Ik ben op pad gegaan met een arm vol onbeantwoorde vragen. Met slechts één idee. Dat het meest bevredigende antwoord... nooit zal kunnen wedijveren met de meest fascinerende vraag. Dit programma, deze podcast, heet Wat Blijft. Wat, wat blijft voor jullie alle twee... Ja, wat blijft voor mij is wel zijn. Ja, ik noem het maar hartelijkheid. Gewoon echt gemeende hartelijkheid. Ja. Geen hartelijkheid, want dan doen ze beter hun best. Maar ja. gewoon echt gemeende hartelijkheid. En het grote plezier om samen iets moois samen iets te maken. Dat vond ik zo geweldig om mee te maken. En oprechte, altijd in een belangstelling. tot het laatste moment, hè. Dat we bij hem op bezoek waren en dat hij is heel erg geïnteresseerd is in hoe het gaat. En, uh, ja, nooit. Oprechtheid, dat is een ja, ander woord ja, er ook voor. Recht, ja. Het was echt oprecht, het ja. was nooit. Uh... Ja. Ja. ja. Ja. Geen poeha. Heel oprecht. Nee, dat is zeker niet. Nee. 2002 werd de laatste serie van Wim uitgezonden. Voetnoten uit het voorlopig testament. Vanaf dat moment legde hij zich steeds meer toe op het schrijven. In 1988 was hij al gedebuteerd met de roman Onfatsoenlijke Herinneringen. Ik ben Geurt Gaarland, uitgever op afstand van uitgeverij Balans... die ik eh, ooit in 1986 heb opgericht... Maar waar nu Plien van Albada de scepter zwaait. En onder pseudoniem Otto de Kat schrijf ik romans bij Van Oorschot. Geurt Gaarland was niet alleen de uitgever van Wim Keizer, maar ook een goede persoonlijke vriend. Niet dat ze de deur bij elkaar plat liepen, nee... hun contact verliep vooral via de mail. Wim was natuurlijk die laatste jaren... waarin eigenlijk ons contact steeds intensiever werd... was hij vaak ziek. En dat uh, weerhield hem ervan, sowieso om naar Amsterdam te komen. Dus ja, het is een, een vriendschap in brieven eigenlijk. En die mails die jullie elkaar schreven... wat voor dingen behandelden jullie in die mailwisseling? Nou, we, we behandelden de boeken die we schreven. En we behandelden, en dat, dat begon vooral die laatste jaren... ja, vroeg ik hem hoe het met hem ging. En daar kwam dan een vrij uitvoerig antwoord... Op, hij kon over zijn eigen ziektes ongelooflijk goed <lacht> schrijven. Ja, eigenlijk heel bijzonder. En daar maakte die, hij maakte van zijn eigen ziekte een soort literatuur. Uh, en de e-mails die ik heb, ja, die zou je zo kunnen publiceren. We hadden ook voor die briefwisseling een heel eigen stijl ontwikkeld. En dat is grappig, want. Zo schrijf ik zelf in mijn romans helemaal niet... zoals ik in die e-mails schrijf. En hij in zijn romans ook niet. Maar we hadden dus een, eigen, een soort eigen wereldje. Deed je ook extra je best voor die mail? Van ja, hoe zal ik dat aan Wim sturen? Absoluut. Je wordt toch uitgedaagd. Hij daagt natuurlijk altijd mensen uit. Dat deed hij al in zijn interviews. Dat deed hij ook in zijn e-mails. En, en dus wist je... Wim wacht op een antwoord, maar dat moet wel een antwoord zijn... Wat, wat een beetje aardig en leuk en goed is... en waarop hij dan weer kan reageren. Kortom, je deed natuurlijk je best. In die laatste jaren schreef Wim Keizer twee grote romans. De Waarnemer en De Laatste Tafel. Die boeken van hem zijn een soort uitdagingen eigenlijk wel. Uitdagingen ook aan de lezer, want... Wat hij schreef was heel compact, soms claustrofobisch, Altijd bezig met de dood. Altijd bezig met de grote vragen van het leven. Wat is de zin van het bestaan? Altijd grote vragen over het universum, over de oneindigheid, over de eeuwigheid. Dat soort elementen zitten in al zijn romans... En dat is, daar moet je een zeker doorzettingsvermogen voor hebben. Hij was ook niet een man van de... Als lezer. Als lezer. Ja. Hij was niet een man van de, van de korte baan, zal ik maar zeggen. Het was echt een lange afstandsrijder. En daarom zijn zijn boeken ook ja, minimaal 500, 600 bladzijden dik. In de eerste plaats denk ik dat hij een schrijver was. Meer nog dan interviewer. Nou moet ik zeggen, als interviewer, waarin hij natuurlijk de groten der aarde heeft gesproken. En waarin hij in die gesprekken eigenlijk op eenzelfde niveau kon verkeren als de mensen met wie hij sprak. Grote bewondering heb ik daar altijd voor gehad. Maar alles wat hij daar eigenlijk vond en en teruggaf aan die mensen... dat gebruikte hij allemaal in zijn romans. Je komt eigenlijk heel veel inhoudelijke zaken in de romans tegen... die hij vroeger al heeft besproken. En doordacht en mee geworsteld heeft. Dat heeft hij allemaal in zijn romans kunnen stoppen... op een manier ja, die toch eigenlijk uitzonderlijk is voor de Nederlandse literatuur. In Nederland is hij als schrijver eigenlijk onderschat... en niet erg gewaardeerd. In België was dat heel anders. Want in België is bijvoorbeeld zijn roman De Waarnemer... ongelooflijk geprezen. En ze zagen in hem de beste Nederlandse schrijver. En eh, dat was dus in Nederland niet zo... Daarom begon Wim eigenlijk Nederland met dubbel E te schrijven. nee -land. Dat, dat <laughs> schreef hij keer op keer. Hij voelde zich in die zin... niet gekend en ontkend als schrijver. Niemand zal zich hem als schrijver herinneren. Of dat is een beetje gechargeerd gezegd. Maar iedereen denkt, hij was televisie-interviewer. Ja, daarom wil ik dat nog eens benadrukken hier. Dat Wim... En dat zegt hij ook ergens, dat is wel een aardig citaatje. Hij zegt, toen ik rond de vijftig was... wist ik me de middelbare scholier die ik ooit was... amper meer voor de geest te halen. Een nagenoeg vreemde. Zo is het nu deels ook met de herinnering aan de figuur... die de series toenertijd maakte. Komt ook omdat ik na de laatste serie, twintig jaar geleden met mijn rug zo'n beetje naar de wereldpen gaan staan. En dus, blijkbaar, en passant, naar dat deel van mijn verleden. Dus hij, hij heeft eigenlijk... en dat heeft hij ook wel vaker geschreven aan me... hij heeft die series die hij maakte... daar is hij eigenlijk met zijn rug een beetje naartoe gaan staan. Toen hij besloten had... nee, ik hou er mee op... wilde hij dat verleden eigenlijk een beetje afsluiten. Hij ging met zijn rug naar dat verleden staan wat ik net zei. En dat heeft hij volgehouden, hoor. Want hij wilde eigenlijk ook nauwelijks geïnterviewd worden... over zijn boeken. En hij sloot zich ook op in Frankrijk. Het is verrassend dat hij zich afkeerde van die televisiegesprekken... die hem beroemd hadden gemaakt. Blijkbaar was literair schrijven een nog grotere ambitie... De Laatste Tafel, het boek uit 2014, gaat over een astrofysicus die de dood krijgt aangezegd en nog maar enkele uren te leven heeft. Iets waar Kaiser zelf ervaring mee had. Zijn gezondheid was zo slecht dat hij al vier keer dacht dat zijn laatste uur geslagen had. Hij vertelde daarover in een van die zeldzame interviews bij Wim Brands op tv. Maar even over die, die man, die hoofdpersoon van je, die astrofysicus. Oké, okay, die krijgt de dood aangezegd. En dan gebeurt er iets in zijn hoofd wat je in je boek beschrijft. Alles gaat over elkaar buiten. En wordt aangejaagd ook door, ja, hoe moet je het noemen? Een soort existentiële paniek? Of is dat het woord niet? Nou, het wordt aangejaagd door van alles. Dat hij uh, uiteindelijk uh, uh, een soort verdichting heeft van, van alles wat hij heeft meegemaakt. Maar dan zo dat hij het eigenlijk niet meer aan kan. Het wordt te veel ja. in die 39 uur die hij nog heeft. En dat buitelt over elkaar heen. En dat geeft soms hilarische, soms bizarre... soms uh, ontroerende, soms uh, momenten, vaak momenten van uh, totale paniek. Totaal geen grip meer hebben op de werkelijkheid die je gaat verlaten. En tegelijkertijd is het... Uh, toen ik het boek had afgeschreven en anderen gingen het lezen... toen kreeg ik een reactie van... Nu begrijp ik waarom mensen die er zo bij zitten als hij... in beroerde omstandigheden, eh, het boek toch kunnen lezen. Want het is tegelijkertijd een soort obade aan het leven. Het ja. is één grote oefening in levenslust. En dat is wat eigenlijk als een vloers ligt... onder al die andere ervaringen van paniek, van angst... van berusting, van verzoening. Een ode aan het leven dus. Maar dan wel van iemand die de dood in de ogen had gekeken. Hij werd in die tijd ook uitvoerig geïnterviewd... in de Vlaamse krant De Standaard. Hij zegt in dat interview in, in, in De Standaard... Zegt hij, ik heb mijn intellectuele vermogen altijd pover en dus irrelevant gevonden. Via anderen ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Ik heb vaak via de omweg van de anderen geleefd. Het was meer onzekerheid dan lafheid. Ja, is opvallend. Boven dat stuk heb ik toen gezet... Als je alles gaat missen, is alles je lief. Wat ik een hele mooie uitspraak vind. Um, en en dat was die naderende dood. Dat was de Dreiging. naderende dood. Ja. En dat heeft hij eigenlijk... Hij heeft natuurlijk heel veel over de dood gedacht. Het is echt wel Bloem. J.C. Bloem. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. Niet slapend denk ik aan de dood. Ja, Dat moet er van het begin af aan in hebben gezeten. En dat zal ook gestimuleerd zijn... door die televisiewereld. En doordat hij zoveel mensen sprak... en dus de thema's van het leven wel aan de orde kwamen... dat, dat heeft hem steeds meer gevormd. Hij zoog het ook op, dat heeft hij ook wel gezegd... ik, ik zoog eigenlijk alles op wat de mensen mij antwoorden. Dus hij was die omweg die jij aanhaalt... die omweg van de anderen... dat voel je ook wel. Want uh, ik noem nog maar weer even... Een, een schitterend ongeluk... waarin die mensen het over... heel veel dingen hebben. Ook veel onbegrijpelijke dingen. En als je ze achteraf leest... denk je, nou, nou het kan ook wel wat minder. <laughs> uh, maar dan zie je... dat hij dat ook geabsorbeerd heeft... in zijn leven. En... en nou ja, wie leven zegt, zegt ook dood. En dat uh, kwam dus dan telkens bij hem weer terug. Ja. Nou, een ander ding wat steeds terugkomt natuurlijk... is zijn enorme fascinatie met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Heb jij daar een kijk op? Nou ja, ik denk dat mijn generatie, geboren in 1946 en vlak daarna... vrijwel allemaal gefascineerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het zelf ook... Uh, in mijn romans komt het thema ook telkens terug. En wat was bij hem, denk je, de kern daarvan? Was dat de angst uh, om aan, aan de verkeerde kant te hebben gestaan? Of was dat uh, Hannah Arendt, de banaliteit van het kwaad? Dat is eerder uh, Hannah Arendt dan... Ja, dat denk ik ook. En hij zag elementen in de maatschappij die niet vrolijk waren. En pessimisme, wat hem niet vreemd was, zag hij terug in bepaalde ontwikkelingen, PVV of wat dan ook in de politiek. Hij vond dat er allerlei aanwijzingen waren... dat het wel eens de verkeerde kant op kon gaan. Hij geloofde natuurlijk in de vreedheid van de mens. En dat dat ergens weer tot uiting zou kunnen komen. Dat, en dat is ook een beetje de pessimisme wat hij toch wel had. Maar er was ook een andere kant, toch? Hij had toch ook uh, geloofde die in het kleine en in het uh, normale en in het gezellige. Want het was ook een, een je kon geweldig met hem lachen. En, en hij was ook vrolijk en, uh, en geestig en snel en scherp. Ik noemde geloof ik al even of niet dat hij bezig was in zijn laatste twee jaar aan een nieuw boek. En dat noemden we de onvolendete, want hij dacht dat ga ik niet, aan, dat ga ik niet afmaken. Dat noemde hij, en dat is zeer ongebruikelijk voor Wim, de gelukkigste jaren van de mensen. Het woord geluk kwam je niet veel tegen in zijn vocabulaire, maar... Hij zegt, het boek waaraan ik schreef voor de operatie... hij had weer zijn operatie gehad, zal ik straks weer ter hand nemen. Twee maanden geleden nog wist ik niet beter... dan dat mijn tijd dusdanig beperkt was dat ik het nooit zou afkrijgen. Laat staan dat ik de publicatie ervan nog zou meemaken. Dat perspectief is veranderd. Het is even heel erg wennen. Zowel aan het idee dat ik nog een beetje toekomst heb als aan het feit dat ik nu op stroom leef. Maar de dingen die stop waren gezet, komen weer tot leven. Hij kreeg een steunhart waar je mee aan de elektriciteit verbonden was. En hij dacht, ja, dat... Maar hij had ineens toch weer... kreeg die zin om dingen te doen. Dat is zo ge... gebleven. En eh, tot het eind toe heeft hij daaraan gewerkt. zijn begrafenis werd er eigenlijk alleen over dat familieleven van hem gesproken. Dat was zeer opvallend. Het hele televisiewezen, het hele, de literatuur... die waren niet op de begrafenis aanwezig eigenlijk. Het was Wim met allerlei foto's in Frankrijk... te midden van zijn kinderen... Te midden van Tony, van, van, van vrouw en kinderen, zal ik maar zeggen. En dat was opvallend. Terwijl hij. Ja. bekend staat om juist. niet het kleine, maar het grote. Hij zag. Uh, hij keek eerder het universum in. dan dat hij. Uh, de keuken inkeek. Dus. dat vond ik heel opvallend. En daarom zou het wel eens kunnen. dat de dat het een zekere vorm van maskerade is geweest. Wat hij naar de buitenwereld toe... was hij wel de, de man van, de grote, van het grote gebaar. Maar hij was in eigen kring, in kleine kring... was hij een zeer aanwezige en geliefd iemand. En daar kan hij dat geluk misschien wel degelijk hebben gevonden. <tied> Ik ben Eva Effenberger, ik ben nu 54 jaar. Wim kwam in mijn leven toen ik acht, bijna negen was. Want ik ben van een andere vader. Eva Effenberger is de dochter van schrijver en journaliste Tony Bouwmans. Op haar achtste werd ze ook de dochter van Wim Keizer, die zelf al twee geadopteerde kinderen had... die ook eens in de twee weken bij hen waren... Ze vindt het niet gemakkelijk om over Wim te praten. Het verlies is nog vers. Ze heeft twee foto's van Wim meegenomen die we op tafel zetten zodat hij erbij is. Ik had natuurlijk een biologische vader die is mijn leven uitgegaan. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb, mijn, ik heb mijn biologische vader niet meer gezien daarna. En Wim heeft eigenlijk gewoon, ja, is, kwam daarvoor in de plaats. Zo lijkt het. Terwijl het best wel een knip is in je leven als kind... dat op acht jaar geleefd dat je ene vader, je biologische vader... uit je leven verdwijnt. En er komt een nieuwe vader voor in de plaats. Ik heb met Wim nog wel eens gehad over die eerste periode. Daar heeft hij over gezegd dat ik wel een beetje de kat uit de bomen keek. Ik kan me dat zelf niet zo herinneren. Maar ja, het, is, het is natuurlijk toch gek. Er komt ineens toch een, een nieuwe man... Uh, Kun je nog herinneren wat je van hem vond dan? Ik vond hem prima. Anders was het denk ik ook niet zo gegaan. Dan had ik me misschien toch afgezet of zo. Of, en dat is helemaal, helemaal niet gebeurd. Toen je Wim leerde kennen als achtjarige... had hij toen al dat kenmerkende ooglapje? Nee, uh, toen had hij dat nog niet. Hij is op een gegeven moment... Uh, toen was hij denk ik drie jaar in ons leven, iets langer... Toen was er ineens geconstateerd dat zijn oog wat naar voren stond, zijn ene oog. En toen is dat verder onderzocht en toen dachten ze dat het kwaadaardig uh, was. Dus toen hebben ze uh, moeten besluiten om het uh, te opereren. Na de operatie kwamen ze erachter dat het toch onschuldig was, was een kieste. Maar ze had het niet goed teruggezet in zijn uh, hoofd. Het oog stond een beetje scheef en hij kon er niet goed meer mee zien. En omdat het toch allerlei sensaties uh, gaf... en, en gewoon een heel onrustig beeld... is hij die lap gaan dragen. Hoe vond je dat als kind? Uh, nou, je... ik herinner me nog heel goed... dat hij uh, dacht dat hij er weer mee kon zien. Dat het zicht beter werd. Ik zie hem nog staan, zo hoopvol in de kamer... van het gaat toch goed komen uh, met mijn oog. Ja, toen kreeg je die lap. Ja, ik, ik vond er niet zoveel van. Het was alleen maar die spanning in het begin van... Wat gaat het? Uh, he? hij was, er was gewoon gezegd, van, hey, u heeft nog maar een paar maanden te leven. Dus dat was meer de opluchting, dat het gewoon iets... Uh, Voorbijgaans was. Ja, ja. ja, dus dat was eigenlijk meer wat, wat mij ook bezig hield toen... dan van stoer over, heeft een lap op. Eva herinnert zich dat met de komst van Wim... een hele nieuwe periode in haar leven aanbrak... waarin een grote rol was weggelegd voor Frankrijk... We waren voordat Wim in ons leven kwam, waren wij nog nooit naar Frankrijk geweest. En Wim kwam en we gingen ineens op vakantie naar Frankrijk. En daar, uh, ja, wat, wat hij bijvoorbeeld deed, is uh, uh, nachtwandelingen doen met ons in het uh, bos. Uh, s nachts. Dat vonden we allemaal ontzettend spannend. En alle andere activiteiten, zwemmen en... Uh, hij vertelde ook verhalen, die verzon hij ter plekke over kleine aap. Nou, dan uh, hingen we aan zijn uh, lippen. En dan was het begin zien, kleine Aap zat uh, in het bos, dat zei hij dan altijd, en dan riepen wij en zijn borsten zaten los. Toen wij nog kampeerden, voordat het huis er was... kwam de oude padvinders. Hij had als kind bij de padvinderij gezeten. En dan kwamen de padvinders uh, dingen weer helemaal naar boven. Wat voor dingen dan? Nou, wat hij eigenlijk het liefst had willen doen... is camping sauvage in het wild kamperen. Maar dat, uh, dat gebeurde, dat, dat kon niet. Het mocht niet in Frankrijk, geloof ik. Dus wij gingen altijd naar een uh, boerderijcamping, Camping à la ferme. En daar werd... Nou ja, hij had echt van die bepaalde regels. De tenten moesten gewoon. Uh, geen bungalowtenten, was uit een boze. Uh, flessen, niet in de koeltas, maar die moesten in de grond in een gat. En daar kwam dan iets overheen. Hij maakte het pandrek zelf van uh, takken uit het bos. Die werden helemaal zo. Uh, heel zorgvuldig werd dat aan elkaar gestrikt. En als het ging onweer en dat gebeurde nogal eens, dan ging die naar buiten om geulen te graven om de tent Dat het water en dat ging ook met een enorme precisie en drive. Dat was hij echt uren bezig. Wij, wij hielpen daar niet mee om, om die geulen voor elkaar te krijgen. Wij kregen ook de opdracht nooit tegen de tentdoek, want dan gaat het uh, lekken. Dus dat, was, dat werd er gewoon echt ingehamerd. Eten uit mestins. Dus het was, het was een soort survivalaar. Dus misschien wel. Moment. Ja. En dat had hij geleerd bij de padvinders. Ja, daar moet het vandaan komen. Dat, had, dat zei hij ook zelf: van, uh, dat hij daar een hoop had opgedaan. Bien sûr, ce n'est pas le Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien, joli tout de même. Waar God t'ingen, waar God t'ingen. Pas de keuze, de rongaine. Niet lang daarna kochten Tony en Wim een oud huis in de Sevenne. In dat Franse huis, dat ook model stond voor het decor in zijn roman De Waarnemer... was hij altijd druk bezig. Er stond een montageset en er werd gelezen, zoals altijd. Overal waar hij kwam lagen boeken, tot aan het toilet toe. Maar er was ook altijd veel fysiek werk te verrichten. Er moesten bomen worden omgezaagd, onkruid gewied, struiken worden gesnoeid... en dan was er nog het onderhoud aan het huis zelf... Heeft ook, dat vind ik ook, ook zo typerend, toen hij, daar, toen hij het huis kreeg. Heeft ook een heel schriftje aangelegd, gemaakt. Met woorden die, die, die met dat huis te maken hadden. En die hij uit zijn hoofd wilde kennen, wilde leren. stel dat er wat uh, zou gebeuren bij het water, dat het water niet meer zou stromen. Dan moest hij. Uh, dan moest hij wel uit de voeten kunnen met, uh, met zijn taal. Ik moet dan ook gelijk denken aan, aan... dat hij zijn hele leven bezig was met die oorlog. Had het daar ook iets mee te maken? Dat je altijd zelfredzaam moet zijn? Of... of... Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, uh, wat hij tegen ons uh, wel zei... als er weer eens ergens een oorlog uh, uitbrak... en ook nog weer met uh, Oekraïne, van, uh, je moet wel uh, hamsteren. Heeft hij heeft op een gegeven moment ook een uh, lijst toegezonden... een e-mail geëmaild van wat je dan in huis moest halen en zo... En hij had ook zoiets van, ja, als het echt uh, he, de nood aan de man komt in Nederland... kunnen we altijd nog naar Frankrijk uh, trekken. Dus misschien dat er in de verte wel een soort van verband uh, is. Heb jij als dochter ooit uh, uh, kunnen achterhalen... waarom dat zo'n interessant thema voor hem was? Of zo'n prangend thema? De oorlog. Uh, nou ja, ik weet... Nee... Ja, is het de oorlog of was het ook de vraag van of iemand goed of fout is? Ja, ja, uiteindelijk wel. Was dat wat hem heel erg interesseerde toch? Want daar hebben we wel ook wel over gehad van wat zou je doen als het nu weer, weer zover is. Ja, hij heeft er ook over gezegd van dat hij toen hij jonger was... dat hij dan zonder meer fout zou zijn geweest als padvindersjongetje. Stel dat dan Hitler aan de macht was geweest... dan had hij zich zo bij de Hitlerjugend aangesloten gezien. Dat hij toen heel erg in de pas liep. en Dus ook over zichzelf kon hij dat niet zeggen. Nee, maar en vast... ook de vraag die hij zich stelde was van... Uh, ja, wat doe je als, je als het oorlog is en je moet kiezen? Hè, ga je de verkeerde kant op of niet? En je hebt vrouwen en kinderen thuis zitten die iets aangedaan wordt. Als, hè, dat het is niet heel makkelijk te beantwoorden. Nee, maar de, die, de, dat hij, uh, wat je zei van ja, hij had zichzelf als kind zo de verkeerde kant op zien gaan. Dat... Ja, dat hoorde ik hem zeggen in een, in een interview met iemand anders. Maar dat is natuurlijk ook meer een angst? Ja. Ja, ik zie Wim toch iemand uh, uh, die niet vaak het verkeerde deed. Zolang ik hem kende. Juist zo'n soort uh, steun en toeverlaat. Ja, dan begin ik. begin <lacht> ik vol te schieten. Dus een soort steun en toeverlaat. Je kon gewoon alles aan hem vragen. Dat, dat was gewoon zo goed aan hem. Waar het ook over ging. Of het nou over de oorlog ging in Oekraïne. Van wat zou Wim ervan vinden? Of uh, hij had ook een jaar medicijnen uh, gestudeerd. Is hij mee gestopt uh, voortijdig. Maar ja, als, je wat, als ik wat had, dan ging ik altijd eerst even langs dokter Wim. En dan, dan zei hij van, ja, maar ik ben geen echte arts. Ga maar toch maar mee naar de huisarts. En hij had het toch altijd bij het goede eind. Ik denk dat hij ook een hele goede huisarts uh, zou zijn geweest. Ja, dat, nou ja, ik kan nog wel uh, dingen opnoemen waarom, waarom hij zo belangrijk was. Dus... Uh, ja, op een bepaalde manier, hand aan de pols houden. Ja, controle, was het een controlefreak, misschien een bepaalde opzichten. Maar ja, hand aan de pols vind ik een betere benaming. Na de verkeerde diagnose aan zijn oog, werd Wim in de jaren negentig echt ziek. Hij kreeg een vervangende hartklep. Meerdere keren. In 2019 verslechterde zijn hartziekte nog verder. En toen hebben ze besloten om een steunhart bij hem erin te zetten. En dat is gewoon een hele heftige operatie. Waarbij je gewoon je leven ook wel verandert. Kun je bijvoorbeeld daarna niet meer zwemmen. Dus iets wat hij heel graag deed. En je moet gewoon dat heel goed bijhouden en je, ja, je functioneert op batterijen, want je moet ook altijd een, een pak batterijen bij je houden en altijd een rugzak met een noodvoorraad jeetje ja, dus het was wel een hele ingrijpende uh, operatie is dat geweest en uh, heeft hij ook succesvol doorstaan en is Frankrijk toen ook uh, verdwenen? Ja. Ja, daar kon hij toen niet meer uh, uh, bivakeren. Dus dat, dat heeft hij toen uh, moeten verkopen, het huis in Frankrijk. Maar wat dat betreft hing hij ontzettend aan het leven. Hij, hij had er alles voor over om, om maar door te kunnen gaan. Hij zat op een gegeven moment echt aan met touwtjes aan elkaar vast, uh, kun je zeggen. Want hij had ook nog een pacemaker. Dus dat, dat, dat was gewoon één grote uh, apparatentoestand aan zijn lijf. Maar hij... Uh, ja, hij is daar gewoon geweldig mee omgegaan. En goed schoon houden, want dat moest ook. Want er gaat gewoon een, een slang, gaat, door je, gaat ergens je lijf in. En dan zit het apparaat, die pomp, want het is een pomp die de linker hartkamer, als ik het goed zeg, op gang moet houden dat moet gewoon heel goed en secuur verzorgd worden. Dat had hij allemaal heel netjes, zoals hij die geulen graafde... En, en van alles heel netjes bijhield. Hoe was dat in die laatste jaren dan dat hij zo patiënt was geworden? Hij, hij heeft nooit het, uh, het hoofd erbij neergelegd van nou is het zo... en uh, de dood afwacht. Ja, tot het eind. Toen, toen wel, want toen bleek dat ze toch gewoon niks meer konden doen. Dat was toch nog wel vrij onverwacht. De podcast heet Wat Blijft... Wat blijft er? Ja, zijn manier van in het leven staan. Ja. Een manier waar ik ook nog wel wat van, uh, van kan leren, denk ik. Ja. In welk opzicht? Nou, dat toch uh, van alles uithalen wat je wil. Maar zonder dat het heel erg streberig is. Of, of ja. ja, het leven ten volle leven... Maar dan wel uh, met in het achterhoofd je voorbereiden... op erge dingen die eventueel kunnen gebeuren. Ja. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft... over programmamaker Wim Keizer, die Lotje IJzermans over hem maakte. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week praten we met Katrien Schreuder over... Um, Yayoi Kusama, dat is de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam... die over haar gaat. De directe aanleiding voor de tentoonstelling is de geruchtmakende performance... die Kusama in 1967 in het Stedelijk Museum Schiedam uitvoerde... Toen heeft Kousama in ons museum in de kapel een happening uitgevoerd... waarbij ze spontaan de kunstenaar Jan van Schoonhoven beschilderde met stipjes... zegt conservator Katrien Schreuder. Nou, Dat is volgende week. En hierna om twee uur Benji natuurlijk... met eh, als gast Mattea Safar... creatief directeur van stichting De Vrolijkheid. Zij investeren met kunst in de ontwikkeling van jongeren in AZC's. Ik wens u een heel fijne nacht en tot volgende week.